De kracht van kwaliteit. Een hoorspelfuierton in zes delen, geschreven door Tom Forstenbos en geregisseerd door Jeroen Muller. Vandaag het eerste deel, juffrouw Koens. Bataafse courant, één ogenblik. Het was geloof ik in verband met het honderdjarig bestaan. Zal ik hem nu proberen terug te bellen? Dat is... Ja, dat is goed met een jong kind. Ja, zegt u het maar. U spreekt met freule van Lamsveld. Ja, mevrouw. Ik heb een klacht. Moet ik daarvoor bij u zijn of kunt u mij Ehm, um, Waar gaat het over, mevrouw? Over een artikel in de courant van gisteren. Daar staan onjuistheden in. Ik verbind u door, mevrouw. Redactiesecretariaat, van Koets. Ehm, um, ik lees een artikel in de Courant van gisteren, ik heb het voor me. Het gaat over de liefdadigheidsbazaar van een vriendin van mij, jongvrouw Quirijn de Boele. En u spelt de naam helemaal verkeerd, hoe kan dat? U bent toch een Courant van Stending? Ik heb altijd gedacht dat u een Courant van Stending was. Quirijn schrijf je met E lange I, niet alleen I. Mijn vriendin, dat was heel vervelend. Dat veronderstel ik tenminste. Ja, ik weet niet of ze u zelf al heeft gebeld. Ik zou het in haar plaats vreselijk irritant vinden. Kunt u een rectificatie plaatsen? E, lange ei. Ja, natuurlijk, mevrouw. Komt in orde, hoor. Ik heb het genoteerd. Ja, kan ik daar dan wel van op Ik ben al vijftig jaar op de Bataafse Courant geabonneerd, dus ik ben... Nou ja, no op oblige, ja. U begrijpt. Hoe was ze uw naam ook weer? Zijn u voor koets? Ik kan er dus op rekenen. Nou? Dag je voor koets. Dag, mevrouw. Wat zit jij te gichelen, Mies? Oh, jongen, een klacht uit de adelstand. Het is om te grillen. Al vijftig jaar abonnee en honderd keer zoveel noten op te zang. <lacht> Voor zo iemand is de krant alleen maar een bijlage van Patricia's boekje. <lacht> Jongens, zware kritiek op het jubileumnummer van meneer Kakenbeke. Hoe weet je dat, Trix? Nou, hij schoot me erover aan in de hal. Artikelen en layout, hij vindt dat allemaal bijzonder stijfjes. Meneer Kakenbeke heeft zich daar helemaal niet mee te bemoeien. En wie denkt je eigenlijk dat hij is? Hoe kan zo iemand oordelen over onze jubileumkrant? Een buitenstaande, hij weet er niks van. Ja, alles goed en wel, maar dan moet je zo iemand ook niet in je bedrijf toelaten. Hij is nu eenmaal aangetrokken nee. om de boel door te lichten. Nou, dan moet je ook consequent zijn en kritiek kunnen velen. Je doet net of wij hem hebben aangetrokken. Het is iemand van een efficiencybureau. Hoe durft hij? Hij weet gewoon zijn plaats niet. Ja, en dat jonkkind dat tolereert gewoon onbegrijpelijk. Ja, je weet hoe jonkkind het is. Het harmoniemodel. Ik heb het al zo vaak gezegd. Een hoofdredacteur moet ook van zich af kunnen bijten. Honderd jaar wordt de krant... Het is toch zeker gewoon beledigend... ...dat ze ons nu juist met zo'n pottenkijker opzadelen? Zeg, weet je dat hij gisteren de hele dag naast me heeft gezeten? Ja. Ik werd er krankzinnig van. En hij nee, maar vragen. Het was af en toe een trantje van het impertinente. En dan te bedenken dat ik hier al bijna mijn hele leven zit. Stijfjes. Oude wet zal die bedoelen. Ja, dat moet zeker. Hip. <laughs> het jubileumnummer, hip. Als een krant honderd jaar bestaat... Nou, ...dan ga je dat toch zeker geen science fiction-nummer van maken? Hey. Alles moet op het ogenblik modern we leven in 1970. Jullie schijnen dat nog niet zo te beseffen, maar ik word er daar al anderhalf jaar mee geconfronteerd door Gerry, Dat lieve assistentje van me. Oh. Nou, Als ik het daarover had, was ik altijd te behoudend. Ja, maar nu zullen jullie het zelf ook eens gaan beseffen. Kom, ga snel naar de zetterij. Uh, kan ik iets voor jullie meenemen? Uh, jij? Ja. Ach ja, dit graag voor het zaterdag bijgenomen. Ik heb ook iets voor je. Een rectificatie namens Vruilen van Lamsvam. Oké, okay, dank je. Sterfjes, zegt u. Ik zou toch liever een ander adjectief gebruiken. Wat vindt u van smaakvol, meneer Kakenweken? Het ziet er keurig uit. Maar zoals ik gisteren al tegen mevrouw Soeterman, een uh, trick zei. Een jubileumnummer als waardig sluitstuk van de afgelopen periode. Uitstekend. Maar niet zonder de frisheid van een nieuw begin, meneer Jonkind. Goed. Uh, maar dan nu uw eigenlijke terrein, de efficiëntie. Krijgt u al enig inzicht in de situatie? Gaat langzaam. Ik heb eerlijk gezegd het gevoel dat ik word tegengewerkt. Eergisteren gisteren bijvoorbeeld, juffrouw Koets. Haar informatie is onmisbaar, maar ze weigerde botweg opening van zaken te geven. Het is misschien ook een kwestie van het treffen van de juiste toon. Juffrouw Koets werkt ook hier al jaren en ja binnen. Ah, Mies, we hadden het net over je. Ik zei zojuist tegen meneer Kakenbeker, juffrouw Koets en de Bataafse, dat is bijna hetzelfde. Dank u wel, meneer Jongkind. Wilt u het hoofdartikel dicteren? Nee, nee, nee, straks... Uh, Mies, ik wou toch de redactie nog eens bij elkaar hebben, in verband met het jubileumnummer. Uh, kan jij zorgen dat ze na vieren allemaal zijn? Ja, de opmaak ook natuurlijk. Oh, maar het is al erg laat, half drie. Niemand heeft er nu natuurlijk op gerekend. Is er dan iets met het jubileumnummer? Ja, oh, er is wel wat kritiek. Kritiek? Goh, wat eigenaardig. Ik krijg alleen maar enthousiaste reacties. Oh, dan is men er dus wel over te spreken. Ja, het punt is, als we er nog iets aan willen veranderen, dan moeten we het nu doen. Maar waarom zouden we er iets aan veranderen? Iedereen heeft er geweldig uitgesloofd. En het is toch een heel feestelijk geheel. Ik denk echt niet dat het zoveel beter kan, meneer Jonkend. Ik feliciteer u met de enthousiaste reacties, juffrouw Koets. Ik heb ook andere geluiden gehoord. Hier op de krant? Ja, want buiten de krant kan dat natuurlijk niet, hè? Het is een proefnummer, dat blijft toch binnen zijn huis? De meneer Kakerbeek heeft zelf nogal wat aanmerkingen, Mies. Meneer Kakerbeek zelf? Gens, nou, dat is dan spijtig voor meneer Kakerbeek. Ik ben niet de enige, juffrouw Koets. Uw directeur, meneer Van der Wallen, heeft ook bedenkingen. Oh, dat is traditie. Meneer Van der Wallen heeft geloof ik van zijn leven nog niet één nummer van de Wataafse zonder protest dichtgevouwen. Ik wil u wel waarschuwen, meneer Kakenbeke. bemoei je zich niet met de relatie, directie, redactie. Want daar kan de grootste narigheid van komen. Dat is al eerder gebeurd, hè, meneer Jonkind? Oh, alsjeblieft, dat niet nog een keer. Dat was aardigst onverkwikkelijk. Die affaire over Den Haag in het kort. Oh, vreselijk. Ik was er bijna voor opgestapt. Dus ik moet concluderen dat u geen enkele kritiek accepteert. Oh, jawel, jawel, zeker. Maar ik ben het wel met juffrouw Koets eens... dat de redactie niet erg ontvankelijk zal zijn. Ja, dan hoeft er ook geen extra vergadering te komen. Nee, daar heeft u gelijk in. Juffrouw Koets, zullen we het dan eigenlijk maar zo laten? Ach ja, meneer Jonkind. Iedereen heeft het toch al zo druk. Trouwens, ik meen dat er om vier uur een bijeenkomst is van de feestcommissie... voor het bal in het Koerhaus de volgende week... nu echt weg, Mies. Paula zal niet weten waar ik blijf. He, het brengt nou nog even één borrel. Hm? Die ene avond in de week. Of avond, het uurtje. Je weet toch Maar ik wil me er niet mee bemoeien, hoor. Nee. Ja. Paula ziet me anders ook niet ver op het ogenblik. Gisteren, die vergadering van de feestcommissie. Ja, dat is ook weer helemaal uit de hand gelopen. Het was elf uur voor ik thuis was. Door, zat met Hendrik zeker. Oh. Zeg Anton, wat ik je vertelde over jonkind. Wat bedoel je? Nou, dat met kakenbeken. Niet laten merken dat je het weet hoor. Ze zeggen toch al zo dikwijls dat ik jonkend naar mijn hand zet. Oh, nee. Nou, dat doe jij toch ook. Oh, hij is toch geen krachtige figuur. Hij valt altijd op mij terug. Mm -hmm. En ik moet maar zien hoe ik het allemaal weer recht brei. Dat aarzelen van die man, hè? dat besluiteloze, daar word ik nou af en toe doodziek van. Stel je nou toch voor dat jij hoofdredacteur was? Dan zou je het toch niet accepteren? Als zo'n kakenbeker bij jou de lakens komt uitdelen, dan zet je hem toch meteen de kamer uit. Dan zou je toch zeker zeggen, ik ben redacteur buitenland, niet u. Ja, ik neem aan van wel, ja. Totaal fout, zoals hij zijn plaats inschat. Compleet ernaast. Ja, nou, als dat niemand is die hem op zijn vingers tikt. Die ja. Het idee zeg, op zijn instigatie een redactievergadering bijeen dat te roepen. En zo'n jong kind, die daar dan in meegaat. Nou ja, Anton, als ik er weer aan denk, dan word ik opnieuw hoedend. Kindje, dat kan toch wat? niet? Het ergste is dat hij het allemaal doet met een air alsof hij er het volste recht toe heeft. Ja, ja. Uh, zeg, Mies, kan jij er nou niet eens met Van der Wallen over praten? En nee, daar heb ik zo'n hekel aan. Dan komt hij er weer op terug dat ik jarenlang zijn secretaresse ben geweest. En dat hij het gevoel heeft dat jonkend mij van hem heeft afgepikt. Terwijl ik natuurlijk alleen maar een interessantere baan wilde. Ja, ja natuurlijk. Trouwens... Volgens mij kan hij ook niet veel doen, hoor. Oh, waarom niet? Nou, je weet dat net zo goed als ik. We zaten het afgelopen jaar voor het eerst in de rode cijfers. Oh, doe je dat, ja. De raad van bestuur heeft geëist dat het bedrijf zou worden doorgelicht. Zij hebben dat efficiëntiebureau van Kakerbeke voorgedragen. En nou zit Van der Wallen net zo goed met Kakerbeke opgeschreven als wij. Ja. Ja. Nee hoor, ik ga hem dan niet over aan zijn hoofd zeuren voorlopig. Hij heeft het toch al moeilijk genoeg. Eerst dat administratieve samen gaan met Rotterdam. De ADU. Vond hij ook al zo vervelend. Ja, god. Erg genoeg dat het niet afdoende is gebleken. Jongkind moet het doen. Jongkind moet zorgen dat hij niet aan de redactie komt. Ja, nou. Mm. Zo. En dan zijn we dus weer terug waar we waren. Jongkind is er kennelijk niet tegen opgewassen. Nou, ik moet er nu echt van door, Miesje. Ach, strik jij mijn tas nog even. Niemand doet dat zo goed als jij. Kom maar. Hè? Mijn handen trillen gewoon. Maar ik zal je dit zeggen. Als Jonkert het niet doet, dan zal ik het doen. Goed, schat. Ik laat het niet over me lopen. En van onze redactionele opvattingen als kwaliteitskrant heeft hij af te blijven. Zeg, uh, Gerry. Luister eens. Oh, dag. Wat vraag ik de man? Uh, Gerry, ik heb er nog eens over nagedacht. Maar dat jeugdtoerisme in Amsterdam. Nou, vind ik toch eigenlijk geen goed onderwerp. Hm? Nee, je moet dat stuk maar niet maken. Uh. U, u zei dat het goed was. U zei dat het mocht. Ja, ja, ja, ja. Ik zei al, ik heb nagedacht. Ik vind het bij nader inzien geen goed idee. Wat ze in Amsterdam doen, nou, moeten ze daar weten. Ja. Maar wij hoeven er Den Haag niet mee lastig te vallen. Ja, het is actueel. Amsterdam staat er bekend om. Ja, dat soort bekendheid hoeven we niet te stimuleren. Ik zal je zeggen, toen ik in Parijs was voor de shows... zag ik daar ook een aantal van die hippies lopen bedelen. <laughs> maar het is daar heel anders, hoor. Ja, nee. Geen goed woord hebben ze voor ze over. Tegen mij werd gezegd dat jullie dat in Nederland tolereren. Iemand die geen geld heeft, hoeft niet te reizen op. Maar, oh, dag. Nee, daar heb ik het. Mevrouw Zoeterman, ik wou het eens vragen. U had het beloofd. Op deze manier wordt die jachtwagen naar nooit wat. En ik word erop aangekeken dat het zo beschimmeld is. Oh, ik heb de indruk dat. Ik is nou verdomd, het zoveelste keer. Alles slaan we over. Vorig jaar, hè, die studentenopstand in Parijs. Ik had steen goede achtergrondverhalen, dat kon ik ook vergeten. Daar moet ik wel overschrijven? over schrijven. Ach, jongen, je schrijft toch elke week over popmuziek Daar heb ik je toch nooit een strobreed in de weg gelegd? Ja, sorry, meneer Kakerbeek, een klein verschil van mening. Niet klein, het is principieel. Het is een ideologisch verschil. U bent bang. Dat is, jullie zijn, jullie zijn bang omdat het anti-autoritair is wat ik wil. He, wat ik schrijf. <laughs> maar ik doe het goed en als ik de kans krijg, dan zou ik het nog beter doen. Ja, maar luister nou eens. Ik... ik krijg hele goede reacties. Brieven zelfs, van jongeren. Ik heb contact met de basis. De basis? Ik ben niet zo geïnteresseerd in de basis. Het enige waar we hierop uit zijn is kwaliteitsjournalistiek. Ja. Kwaliteit, kwaliteit en nog eens kwaliteit. Daar gaat het ons om. Als ik even iets in het midden mag brengen. Ik denk dat u beiden eigenlijk hetzelfde wil. Nee, helemaal niet. U kunt er trouwens helemaal niet over oordelen, want u weet niet waar het over gaat. U hoort het, meneer Kakerbeek, u bent ook achter. Nee, niet achterlijk, rechts. Hij is voor efficiency, dus hij is rechts. Nou, uh, laat ook maar dan maar geen stuk over jeugdtoerisme. Jeugdtoerisme. Voor de jeugdpagina? Ja hoor, ik, ik vind het niks voor Den Haag. De jeugd hier is heel anders, ook wel een beetje hip, maar niet zo. Hoor, is, het hangt er maar vanaf hoe je het doet. Ja, ik zou het een goed onderwerp vinden voor de jeugdpagina. Het hoeft toch niet meteen opruiend? Gewoon een beetje smeuig. Smeuig? Wat bedoelt u met smeuig? Streeks begrijp jij niet wat meneer Kakerbeke met smeuig bedoelt? Dat is toch niet zo moeilijk, zou ik denken? Hier, kijk, voor jullie alle twee een memo over het programma van de feestavond. Dank je wel. Wat bedoelt hij dan, Mies? Ik bedoel met smeur. Ach, laat maar. Het is toch duidelijk genoeg. Bah, ik vind het een naai woord voor een naaire zaak. Het is erg makkelijk je verkoetst om van alles te insinueren zonder dat u man een paard noemt. Het enige wat u niet onder stoelen of banken steekt, is dat u mij niet mag. En hoe zou dat komen, denkt u? Het is uw toon, meneer Kakerbeke. Die deugt niet. En over uw woordkeus kan ik even juichen. U bent soms gewoon... Ja, onbeschaafd. Kom, ik ga eens verder met mijn memo's. Zo, moeder Overste heeft weer gesproken. Horen, Sherry, zo praat je niet over Juffrouw Koets in mijn aanwezigheid. Het is een schat en een fantastisch mens. En wat het jeugdtoerisme betreft, dat stuk gaat niet door. Ah, okay. Ja, meneer Kakenbeek, vertelt u me nu maar waarover u me moest hebben. Ja, ik wil u eigenlijk vragen, mevrouw Soeterman: hoeveel jaar is de opmaak van de vrouwenpagina? Nu al hetzelfde. Vitaal, fris, jong. Dat bedoelde ik net met smeuïg. Oh. Dan kun je toch ook geen bezwaar tegen hebben, hè? He? <laughs> he? Nog een pilsje. Ja, ja, lekker. Zo mag ik het horen. Theo, twee pils graag. Lekker. School voor journalistiek gedaan? Ja. Maar toen kon ik hier een stage krijgen en... Uh te vroeg, of ik wel blijven. Mm. heb ik maar gedaan. Mm. Maar het is toch hartstikke moeilijk hoor, om erin te komen. Yeah. en mm. twee pils. Ah, Dank, dank u. wel. Alsjeblieft. Even hey, posten. Ik denk, dat je voor Goetz. Die heb ik toch nooit eerder in een café gezien. Die komt zeker kijken of Coldenwijn er is. Publiek geheim hoor, dat ze iets met elkaar hebben. We weten zij dat ook. Ja, dat het het publiek geheim is, bedoel ik. Ja, ja. Maar ze doen net op een neusbloed. <laughs> en de anderen die doen net of ze het niet weten, dat zij weten dat ze het weten. <laughs> Zo weet iedereen eigenlijk alles. En iedereen maakt met elkaar uit wat je wel mag weten, wat je niet mag weten. Post. Ja, die Haagse code. Mijn pakje Jan, is het niet. En nogmaals, proost. <laughs> oh, dag, je Koets. Zo, op vertrekt u ongerichte zaken. Ja, wat ik maar zeggen wil... Als ik het voor het zeggen had, kon jij voor de jeugdpagina schrijven, hoor. Over, over huh? jeugdtoerisme. Ja, maar op uw voorwaarde natuurlijk. Nou, wat zijn die dan voor jou? Nou, dat het commercieel is. Ja, maar wat commercieel is, dat weet op het ogenblik niemand. In ieder geval niet die belegeraap die ze hier servieren. Nee. Kijk, wat jongeren vinden, speelt op het ogenblik wel degelijk mee. Zo van de Ja, ja, precies, ja. Kijk, als ze nou maar eens begonnen met, met dat toe te geven... Ah, ze bijten nog die de tong af. Hé, nee, wilt u nog een pilsje van mij? Ja, lekker, ja. Theo, twee pils hier. Ja, Weet je wat het is? Ze weten het best, hoor, dat ze achterlopen. Maar het kan ze gewoon niks schelen. Ja. Ze vinden het mooi, dat ouderwetse ziek. Ze voelen zich nou helemaal gesteund door die Haagse establishment. Nou, Gerrie, het gaat wel veranderen, hoor. Ik ja? mag niet uit de school klappen, maar er is een buitenwacht... die gewoon ziet dat die krant achteruit tuint. Uh -huh. Dat publiek waar zij zich nog steeds op richten... dat sterft langzaam uit. Uh -huh. En op een gegeven moment hebben ze het raad, dan kunnen ze inpakken. Ja, ja. Als ze niet heel groot bakzijl halen en gaan inspelen op een nieuwe markt... Dan zitten ze dadelijk nog hopelozer in de rode cijfers dan nu. Precies. Ja, ik probeer het ze duidelijk te maken. Dat maakt je natuurlijk niet populair. Nee, ze kunnen u wel uitkotsen. Wat dat betreft zitten we in hetzelfde schuitje. Ja, twee Bedankt. Gerry, je moet je niet onderuit laten halen hoor, Gerry. Je moet doorgaan, doe ik ook. Ja, wat ik nog niet begrijp, hè? er zijn toch meer jonge mensen op de redactie. Ja, waarom maken jullie niet met z'n allen één front? Als er veranderingen komen, en die komen er. Dan... Dan zijn jullie toch de eerste die die gaan uitvoeren. Ach, wel nee. Ze zijn er wel, ze praten wel met je mee. Maar Spuntje bepaalt je komt, dan schikken ze zich. Nou, maar TZT gaat het toch aankomen op de mensen die wat anders willen. En als je op je eentje bent, dan doe je het maar op je eentje. Maar je moet je niet gewonnen geven, Gebbien. Uiteindelijk treed jij dat het langste eind. Godmies, draai je de persen? Hoe oh, kan het nou? Het is pas half vier. Ja, we zijn lekker vroeg. Alles liep zo vlot vandaag. Zijn we eens een keer vroeg klaar, heerlijk. Mm, zo gek, hè? Elke dag als die persen beginnen, krijg ik toch weer een beetje records. Wat denk je van mij? Ik heb tot twintig jaar. Mm. Zeg, Hendrik, ik hoor dat het cabaret zo enig wordt voor het personeelsfeest. En jouw teksten schijnen echt heel bijzonder te zijn. Oh. Ik wist helemaal niet dat je dat kon. Nou, ik zat in Leiden toch ook in het studentencabaret. Die blauwe maandag dat ik studeerde. Dat schijnt ook nog een persiflage op mij in te zijn. <laughs> ik ben wel nieuwsgierig. Vind je het erg? Bij je mal enig Joh? Ik ga alleen wel op de achterste rij zitten hoor. Zeg Mies, nou moet je eens horen. Ja, ik heb eigenlijk een probleem. Zeg het maar Hendrik. Ja kijk, ik loop er hier natuurlijk nooit zo mee te koop. Maar je weet dat ik, uh, nou ja, ik heb dus iemand. Ik woon dus met een vriend. Ja Hendrik, dat weet ik. Ik praat er hier eigenlijk nooit over. Ik vind dat ze onnodig. Vooral omdat ik hier de jongens van het Binnenland moet aankunnen. En het ligt natuurlijk een beetje precair. Ze hoeven niet te kunnen zeggen... de chef Binnenland van de Bataafse is uh, zo. Ach, het is natuurlijk totaal jouw zaak, maar je hebt wel gelijk. Er zijn er een paar. Jan Kees bijvoorbeeld. Hmm. Zo gefrustreerd over die dingen. Ja, ik vraag me af... moet ik het dan wel eigenlijk doen? Wat? Ik vroeg me af... Ja, mijn vriend wil het ook zo graag zien, het cabaret. Ja, het zou natuurlijk niet zo zijn dat ik me uitbundig met hem zou gaan vertonen, maar denk je dat hij niet zou kunnen komen kijken? Ja, natuurlijk, joh. Natuurlijk moet je meenemen. Iedereen neemt toch zijn partner mee. Ja, ik zit er toch wel een beetje over in. Ik kan het toch niet alleen laten staan? Na het cabaret bedoel ik. Maar dat hoeft toch niet? Treurig zou dat zijn? We leven toch niet meer in de middeleeuwen? Het is 1970. Iedereen mag toch komen met zijn partner? Rudy van de reclameafdeling is toch overduidelijk. Nou ja, die zal ook wel komen met een vriend. Ik zou dan toch wel graag een extra uitnodiging willen hebben. Als het kan, dat, dat is wat gemakkelijker. Maar waarom? Ja. Nou al goed, als je het wil. Wat mij betreft kan hij een uitnodiging krijgen. Hoe heet hij? Zal ik het op zijn naam laten sturen? Nee, stuur maar op mijn naam. Kruppels, de krant, alsjeblieft. De de de Dank je, Dank Teun. teun. Ja, goed. Colderway, ik heb de indruk dat je veel meer kopij maakt dan nodig is. Meer kopij dan nodig is? Ja, je kan het toch zo van de telex halen? En je zit hier met drie mensen. Maar, maar ik heb ze nodig, alle drie. Wij zijn toch niet zo'n soort krant die de dingen klakkeloos van de telex haalt, kakenbeken. Wij, wij, wij houden van een meer persoonlijke toon. Ja, in het commentaar. Ook in de berichtgeving? Ja, ook in de berichtgeving. Nou, ik zal het er toch in mijn rapport moeten vermelden. En ik denk niet dat ik eronder uitkom als mijn opinie te geven... dat de redactie buitenland overbemand is. Ja, maar... Ja, nou, je moet maar niet kwalijk nemen, maar ik kreeg ook de indruk... dat er hier ontzettend veel tijd heen gaat met, nou ja, uh, conversatie. Dat geldt voor deze hele krant, overigens. Maar Horus, ik, ik heb altijd op het standpunt gestaan... een uh, continue meningsuitwisseling is, is toch goed op een krant. Mm. Ja, in zo'n sfeer kun je een, een hoogwaardig product maken... Of anders wordt het alleen maar routine. Ja, dan heb ik me niet duidelijk genoeg uitgedrukt, Kolderweig. Ik heb namelijk de indruk dat er hier ontzettend veel wordt geouwehoerd. En over wat een hoogwaardig product is, kunnen de mening uiteenlopen. Tot ziens. Goeiedag, juffrouw. Verdomme. God, Anton, wat zie je wit. Ja, kakkenbeke. Wat had hij dan? Nou, het buitenland is zwaar overbemand... En on top of het, wordt er nog te veel geouwe hoerd ook. Op de hele kant trouwens. Dus ik zou nog maar gauw doorlopen, mis. Anders krijg je gewoon een riepje van die ellendeling. Heb jij je dat allemaal laten zeggen? Heb je hem niet op zijn nummer gezet? Ja, hij liep meteen weg. Nou, nou, nou, nou vind jij je er nog maar niet over op, hè? Geouwe hoerd? Ja, en het ergste is dat de persoonlijke toon van onze artikelen niet hoeft. Het kan allemaal zo van de telex. Dus weer bemoeit je zich met redactionele zaken. Nou is het uit. Meneer Kakenbeker? Meneer Kakenbeker? Ja, je komt goed. Meneer Kakenbeker, u bent toch van een efficiencybureau? Ja. Een efficiency expert, dat bent u toch? Jawel. Hoe durft u zich dan toch al door aan te matigen... ...dat u ook maar iets van de journalistiek begrijpt? Daar weet u toch helemaal niets van? Daar moet u voortaan uw mond over houden, begrijpt u dat? Beperkt u zich voortaan tot uw eigen platte en smeuige terrein? En dan nog iets, meneer Kakerbeke, in dit gebouw wordt niet geouwe hoerd. Dat doet u misschien met mensen van uw eigen slag, in het café of bij de duivenmelkersvereniging of waar u ook lid van bent. Hier wordt heel hard gewerkt, meneer Kakerbeke. En zo af en toe, als het mag, als het mag, dan maken wij een paardje. Goed, de hele handel. Hm. Nog een pilsje, Gerry? Ja hoor. Hm. Theo? Meneer. Nog twee pils? Ja hoor, nou, Ze nam het op voor een vriendje natuurlijk. Heb je niet gezegd, uh, God, vrouw Koet, kan uw vriendje het niet zelf af? Ja, dat kan ik toch niet maken. Maar ze krijgt het nog een keer van me. Hm. Eh, ik heb zin om me vanavond te bezatten. Nou, twee pils, ja, twee pills. Dankjewel. Beste. Uh, ja, hey, uh, hoe heet je eigenlijk van je voornaam? Hm. Jos. Oh. Post, Jos. Post. God. God op aarde, wat een troep. Wat een vuile, stinkende troep fossielen. Ja. De lijke lucht laat je tegemoet als je binnenkomt. Nou, nou, nou, nou. Ja, dat je het tijgersjonge kerel uithoudt? Hé, hm. hey, heb jij net artikel al gemaakt over het jeugdtoerisme? Nee. Gewoon doen, joh, gewoon doordrukken. Ja, uh, jij hebt makkelijk praten. Ja, ja, nou, net of jij het allemaal zo voor elkaar hebt. Hm. Jij laat je uiteindelijk toch ook op je kop zitten, hè? door die aagse kenenhuis. Ik niet. Ik maak gepakt. Ja. En voor mij krijgen we het allemaal te horen. Zeg, Gerrie. Hm. Eh, Theo, Pils. Gerrie, ja. je moet dat schrijven hoor. Dat stuk en de gewoon moffelen. Nou, ja. ja, maak het dan maar lekker opruimend. Maak het maar links, hè. als ze zich te beroeren. Doe hoor, Gerry. <laughs> Kunnen we lachen. Nou, oké, okay. goed. goed. Op voorwaarde dat jij tegen Miss Koets zegt... ...dat ze samen met een vriendje een bejaarde huid niet gaan bespreken. Nee. Zeg, maar uh, Jos, ja? het, het is toch eigenlijk waar dat jij niks van journalistiek afweet. Hm. Waarom bemoei je, je er dan eigenlijk mee? Weet ik niks van journalistiek. Nee, nee eigenlijk hebben ze gelijk. Mm -hmm. Je gaat in feite aan de lopende band buiten je boekje. Ja, ik ga buiten mijn boekje. Ik weet het. Het is stom van me, maar ik kan het niet laten. Hm. En weet je waarom, Gerry? Nee. Omdat ik juist zo ontzettend veel van journalistiek afweet. Ah, kom nou, Jos, hoezo dan? Wel eens eh, van het ADU gehoord, Gerrie? Het ADU in Rotterdam? Ja, natuurlijk. Nou, heb je daar dan gewerkt of zo? Ja, ik heb er gewerkt. En nu werk ik hier. He? Leuk, hè? Interessant. Niet verder vertellen, hoor. Dan vertel ik het ook niet verder van jou. Wat? <laughs> pils, Theo. Nog pils. wat pils? Wat, wat, wat kan jij verder van mij vertellen? Dat jij stiekem een bejaarde thuis voor jezelf hebt besproken. Dat zal ik niet verder vertellen. Oh. Vrieselijk, zeg. Schaam jij je niet, hè? Zo'n jonge kerel op zo'n krant werken. Doen wat die oude teven zeggen, hè? Je de wet laten voorschrijven door die oude trutten. Gerdy valt me verdomme van je. Zeg. Ja, je hebt hem om. Nou, ik ga maar eens naar huis. Ja, ja. ja. Deo, afrekenen. Ja, ja, nou ga je naar huis, hè? Weet je waarom? Jij bent laf. Je bent bang voor je baantje, dat rotbaantje van je. Vier, vijf, er aan het ah, ja. ja, alsjeblieft. De houd de rest maar. Ja. Jos, ja. kan je wel thuis komen? Thuis, ga niet naar huis. Hm. Ik pak er nog eentje <laughs> en misschien wel twee ook en misschien wel drie. Hey Trix, wat leuk dat jij er bent. Kom <laughs> verder. Ik dacht, ik kom eens langs. Ja, kom nou. Hé, zeg. Je hebt het veranderd. Ja. Oh, wat leuk, die lamp. Het is ook zo lang geleden dat ik hier geweest ben. Doe je jas uit. Ik blijf niet lang. Even maar, beetje praten. Geen thee zetten, hoor. Zeg, het is misschien brutaal, maar heb je niet een glaasje wijn? Oh, een hele goeie zelfs. Gekregen, een chablis. Oh, heerlijk. Ik ben dol op chablis. Als ik in Parijs ben, drink ik de hele dag Chablis. Nog lekkerder dan champagne. Graag dus. Oh, zeg mies. Een pakje. Hier, voor jou gekochte blouse voor de feestdagen. Nee. Oh, wat mooi zeg. Denk je dat ik dat aan kan? Natuurlijk kan je dat. Je hebt een fantastisch figuur. Trek hem maar eens aan. Ja, straks. Kom eerst even zitten. Hier. Ja, je glas. Ha. Merci. Tjers. Borst. Hmm. Zeg. Er was iets met je vandaag, hè? Ik merk het wel. Je was zo down, zo afwezig. Is er iets met Anton? Ach, nee. Nee hoor, nee. Oh, lieve schat. Je huilt bijna. Nou, kom nou toch, ik begreep het toch meteen. Wat niet altijd hetzelfde is als vrouwen iets beginnen met een getrouwde man. Sorry, Trix. Je zal het wel kinderachtig vinden. Oeh, onzin. Toen mijn Hugo iets had met dat mens van het ministerie. Oeh, vreselijk vond ik het. Maar ik dacht wel altijd, hoe zal zij het hebben? Ook niet leuk. Nee. Ach. Meestal gaat het wel. Het is uh, om kakenbeken, hè? Ja. Want dan kon het natuurlijk niet hebben dat jij hem wel een grote mond durfde te geven. Nee. Ja. En iedereen die zag dat je van buitenland kwam toen je deed. Date... Ja, ik dacht meteen, je zal zien, dat valt niet goed bij Anton. Daar zal hij slecht op reageren. Het was ook stom van me. Hij is eigenvoelig op dat punt. Heeft hij er iets over gezegd? Nee hoor. Nee, zeker, hè? Nee. Hij is van de week zeker niet geweest. Hè? Ik vind het ook zo moeilijk om er nou over te beginnen. Hij is dan zo gesloten. Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Oh, is ook moeilijk. Maar jij kan ook ineens heel stug zijn, hoor, Mies. Heel stroef. Weet je wat het is, Trix? Ik heb het nooit echt erg gevonden om niet getrouwd te zijn. Je weet, ik ben graag alleen. Ik heb een paar hobby's. Mm -hmm. En ik heb ook helemaal geen zin om mezelf te zien als een oude vrijster. <truimert> maar ja... In Den Haag word je daar toch eigenlijk wel altijd met je neusbogen opgedrukt. Vooral door echtparen bedoel ik. Ja. En nu ik dan deze relatie heb met Kolderweij, ben ik me toch heel anders gaan voelen. Hmm. Dat heb ik heus wel gemerkt hoor. Het is goed voor je. Ja. Laten we maar heel eerlijk zijn. Ik, ik, ik heb ook niet zoveel gehad, dus dit is eigenlijk belangrijk voor me. Ik wil hem dus ook niet kwijt. Maar het is zo eigenaardig. Wat ik vroeger nooit had, want... Echt hoor, ik heb mezelf nooit als een oude vijster gezien. Dat heb ik nu wel. Vooral bij zo'n zo gedoe als dit. God, ik begrijp het zo goed, Mies. Ik begrijp het heus. Maar ik zeg je één ding. Het komt weer in orde. Ja, want laten we inderdaad eerlijk zijn. En vat het alsjeblieft niet naar op. Maar wat moet die bij die Paula? Zo'n mens heeft toch niks in haar hoofd. Dan wordt hij alleen maar erop gejaagd. Ja, hè? dat vind jij toch ook, hè? En dat is wat ik fout heb gedaan. Ik heb, ik heb net zo gedaan als Paula. Zou het dat zijn? Ach, Trix, weet je. Eigenlijk is Anton helemaal niet zo ambitieus. In diepste wezen is hij nooit bezig met carrière maken, met positie. Weet je wat hij eigenlijk is? Hij is eigenlijk een kamergeleerde. <laughs> ja, hij is echt geweldig in en, ja. en helemaal niet zo'n typische journalist. Is... En waar het, waar het bij ons over gaat, dat is toch ook de gesprekken. We kunnen ontzettend goed praten. Het is eigenlijk zo'n boeiende man. Ja, en hij vindt dan toch ook iets bij mij wat hij bij Parler niet vindt. Natuurlijk. Intelligentie, dat is jouw kracht. Behalve dat je natuurlijk ook een lieve schat bent. En dat weet hij, dat voelt hij gewoon. Echt hoor, Mies, hij mokt even en dan komt hij weer met hangende pootjes terug. Wedde. Nou, ik weet het niet. O, o, zeg... Heb je gehoord van Kakenbeke? Nee. W was je erbij? Uh, wie vertelde dat ook alweer? Oh ja, Jan Kees van Binnenland geloof ik. Laddersant zeg. Nee. Hij is in het café van zijn kruk gevallen. Echt? Ja. Nou dat was naar jouw speech, dus wat dat betreft heeft dat toch wel effect gehad. Was iemand doodgevallen? Oh nee, nee, nee, dat mag ik niet zeggen. Nou iets gebroken. Iets klein. <lacht> oh, je kan ze bloed nou wel helemaal drinken hè. Naar dit nou, nou ik ook hoor. Zeg, trek die blouse nou even aan. Ik heb hem niet voor niks meegebracht. Ik ben echt blij dat je gekomen bent. Zeg, wat is nou de voorkant? Wat stom, oh. Weet je, dat zie ik nou gewoon niet. Oh. hier schat, hier. Oh, wat oh, Miesje. Je bent in bepaalde opzichten ook totaal wereldvreemd. Laat eens kijken. Jouw ja, ja, hij staat je. Hij staat je fantastisch, ja? Ja, maar er moet wel een bijjouw bij. Oh, ik, ik heb nog wel iets voor je. Oh, lief van je tekst. Wat ben ik blij dat je gekomen bent. Mies, heb je pagina 4 gezien? 4? Hm. Het is wel rommelig, hè? Hé, hey, jakkes, ja... He, vervelend. Die nieuwe assistent. Ik hoop dat hij het nou wel gauw leert. Mm. Hij is zo traag. Mm. Oh, die jeugdpagina ziet er goed uit vandaag. Die gerry kan het toch wel. Mm. Oh, ja. Ga eens even kijken. Ja, leuk zeg. vrolijk. Mm. Goh, ik zal Gerry een complimentje geven. Leuk idee hoor, zo'n stuk over het jeugdtoerisme in Amsterdam. Daar hebben we geloof ik nog nooit iets over gehad. Ja, Erik Jan, mijn vriend, was vorige week in Amsterdam. Hij zei dat het te gek was. Te gek? Ja, zo drukt hij zich dan uit. Oh, maar het is toch ook enig. Als ik 18 was, ging ik ook in het vondelpark slapen. Het kwam toch niet wel ons op vroeger? Okay. Het is toch enig dat ze het dan nou gewoon doen? Heerlijk hoor, om in deze tijd jong te zijn. Hé, hey, daar is Tex. Hallo. Hallo. Zeg, ik maak nu maar meteen even dat verslag van de modus show op de Frans ambassade. Ik kan het morgen mee. Leuk, Trix, die jeugdpagina. Hendrik en ik hadden het er net over, zo'n leuk stuk over Amsterdam. Amsterdam? Oh, die creatieve werkschijt bedoel je? Laat eens kijken, hoe ziet het eruit? Zie hij wordt toch wel goed, hè, die jongen, die Gerry. Hij is nu echt aan het leren. Hé, hey, kijk eens aan. Zo, zo, zo. Mm. Wel algemachtig. is hij in het gebouw? Hij is er natuurlijk niet, hè? Wie? Gerry? Ik heb hem laat hier niet hmm. meer gezien. Wat is er nou, Trix? heeft hij een fout gemaakt? Een fout? Hij heeft me belazen, het bedonderd heeft hij me. Hoe heeft dit kunnen gebeuren, hoe is het er doorheen gekomen? Oh, jee, oh, jee. weer wat met die twee. Zou dat nog gaan over dat stuk dat wij zo goed vinden? Oh, sla me wel een figuur. Ja, ik heb het net uit, het is enig. Zeg het maar niet tegen haar, tenminste niet op dit moment. Oh, daar is alweer weer met, Jonkin. Ik zeg, uh, ik laat dat nou aan jou over. Hier is de kopij. Ik moet naar de show op de Franse ambassade. Ja, ja. Nou, toen is hij natuurlijk naar de zetterij gegaan. En heeft hij gezegd dat ene stuk gaat niet door. Dit komt ervoor in de plaats. Nou ja, dat zijn toch praktijken? Dat kan je toch niet meer door de vingers zien? Dit is echt de laatste druppel, mijn Jonking. Ik zeg het u maar, ik heb echt geen zin meer om met de jongen verder te gaan. Ja, ja, maar, maar is het nou echt zo'n smet op ons blazoen? Nou, in ieder geval op het mijne. Het kan toch niet aan mij vreselijk. Maar, uh, ja. Ik begrijp het niet helemaal. Heb je het nou over de stuk over het jeugdtoerisme? Heeft hij dat dan stiekem ingesmokkeld of zo? Mocht het dus niet van jou? We hebben het erover gehad en ik vond het totaal misplaatst in onze klant. En dat vind ik nog. Daar blijf ik achter staan. Wat ze in Amsterdam doen, moeten ze zelf weten. Ik vind het gewoon landloperij. Ja, maar wat, wat zegt hij er dan eigenlijk over? Nou, leest u het, maar Ik heb het waarschijnlijk nog niet eens gelezen. Huh? Heb jij het wel gelezen, trix? Huh? Heb je toch niet de tijd voor gehad? Het is heel goed geschreven, hoor. Ik zeg niet dat die jongen niet schrijven kan. Daarom is hij aangenomen. Maar zijn mentaliteit deugt niet. Ik heb niks tegen links, maar hij is het extreem. Nou, hij komt er niet vooruit, maar volgens mij is hij overtuigd marxist. Gewoon een cryptocommunist. Nou, wat moet je met zo iemand op een liberale krant? Ach, die jongen is helemaal niet zo links. We hebben het al eens eerder over gehad, mevrouw Zoekerman. <coughs> misschien is het eerder andersom, maar misschien bent u een ietsje te behouden. Wat zie je wel, zie je wel. Het is altijd hetzelfde. Mies, zeg jij nou eens wat? Oh, nee, ook hou je mond maar Ik weet het wel, jij vindt me ook te behouden. Maar zo kan het niet langer. Ik ga weg, ik doe het niet meer. De jongen eruit, of ik eruit. Ik heb hier altijd paal gestaan voor kwaliteit, meneer Jongkind. Dan moet u maar kiezen. Trix gaan nou niet weg, blijf nou. Hè? Wat vervelend nou. God, wat kan ze toch aangebrand zijn. Het is echt heel behoorlijk hoor, meneer jonkind. En volgens mij geeft ze hem ook absoluut de ruimte niet. Tja, nou ja, mis, dan moet het dat toch bij gelegenheid maar eens over hebben. Ik ben bang dat de jongen voorlopig, in ieder geval... Nou ja, hij zal toch wel eerst zijn excuus moeten maken. Ja, grondig zijn excuus maken, dat moet hij. Maar Trix zal volgens mij ook wel een beetje bij moeten draaien. Koets? Dag, Gerry. Ja, sorry hoor dat ik je zo overval, maar het meisje dat beneden je woont heeft me binnengelaten. Mag ik even binnenkomen of schikt het niet zo? Nee, ja, ja natuurlijk ook natuurlijk. Weet... Dank je wel. Gaat u maar. Dank je. Nou ja, ik had natuurlijk moeten bellen, maar ik ben eerst langs het café gegaan en toen dacht ik, nou, ik loop maar even door. Je woont zo dichtbij. Dus, gaat u maar zitten. Dank je, Gerry. Nou. Sherry, je begrijpt zeker wel waarvoor ik kom, hè? Het kan me niet schelen hoor, als ik mijn ontslag krijg. Ik heb er genoeg van. Ik heb er geen zin in om me nog langer te laten ringen horen door iemand die er ideeën op nahoudt van honderd jaar geleden. Nee, uh, Luister, Sherry, waar ik nou eigenlijk. kan die muziek een beetje zachter, is dat echt? Oh ja, nee, natuurlijk, je ja. Dankjewel. Ja, wat ik zeg wou. Gewoon... Trick Zoeteman is een beetje star, dat moet ik zeggen. En ik heb die combinatie tussen jullie ook nooit zo erg gelukkig gevonden. Oh. Maar aan de andere kant zou ik het jammer vinden als jij weg zou gaan. En de meesten van ons hoor. Want we vinden dat je heel goed schrijft. O oh, ja? Ja, ja. En als ik nou de waarheid zeg, dan... Dan denk ik dat het goed zou zijn als tik Zoeteman de jeugdpagina maar eens aan jou zou overlaten. Dat had al lang moeten gebeuren. Nou is het te laat. Daar nou heb ik er gezien meer in. Ja, God, als je er zo over denkt... Maar ik vermoed eigenlijk dat het niet zo is. Weet je, ik heb er natuurlijk niks over te zeggen, maar meneer Jonkind zal het er absoluut met mij over hebben. Maar jullie, Trix en jij, moeten dan natuurlijk allebei een beetje soepel zijn. En om te beginnen moet je wel excuus maken. Daar kom je niet onderuit. Oh, oh dus dan word ik de redacteur van de jeugdpagina? Ja, daar komt het wel op neer natuurlijk. Maar kan ik dan wel zo nu en dan iemand een opdracht geven? Kijk, want dan wordt het pas echt interessant, hè? Dan kan je te gekke dingen doen. Of, uh, of wordt dat te duur? God, jongen, dat weet ik niet, hoor. Ik ben meneer Kakenbeke niet. Maar denkt u dan echt dat er iets van komen kan? Jawel. Trix wil graag iets doen voor kunst, bepaalde exposities en zo. En ja, daar heeft ze nog geen tijd voor, dat begrijp je wel. God, te gek. Dus u vindt het wel goed wat ik eigenlijk zou willen? Ik denk het wel. Ik zou je eerlijk zeggen... Ja, schreef het dan alsjeblieft niet meteen de hele krant door. En zeker nu niet. Maar ik vind dat stuk over het jeugdtoerisme vind ik enig. Huh? Ik zeg meteen tegen Hendrik. Als ik 18 was, dan sliep ik morgen in het Vondelpark. Goh, dat valt me dan toch wel mee? Ja, we me vallen heus eigenlijk mee. Ik geef toe, hoor, de Bataafse redactie. Het is een raar stelletje, dat vind ik zelf ook. Maar we zijn toch eigenlijk wel een leuke dierentuin. <lacht> dat heb jij toch ook altijd gevonden? Ja, ja, ja. ja. ja. Zo'n kakenbeker, die zegt nog dat je je moet schamen als je er als jonger iemand zit. Maar dat is natuurlijk toch ook omdat ze hem niet moeten. Zeg, u moet hem helemaal niet, hè? Nee, ik vind hem vreselijke man. En ik begrijp ook echt niet dat iemand van een efficiencybureau het zo doet. Hij werkt toch eigenlijk zelf helemaal niet efficiënt. Hij bemoeit zich voortdurend met dingen waar hij helemaal niks van weet. Nou, nou, hij, hij weet er wel van, zegt hij tenminste. Trouwens, jullie moeten dat toch weten. Hij heeft toch bij het ADU gewerkt. Bij het ADU? Heeft hij dat tegen jou gezegd? Oh, dus u wist het niet? Oh jezus, ik lul mijn mond voorbij. Ik mocht er niet over praten. Weet je het zeker? Bij het ADU? Ja. Maar we hebben toch die administratieve fusie met het ADU? Zie je wel? Nou begrijp ik het. Nou weet ik het. Daarom heb ik al dat toen hekel gehad aan die man. Ik heb het gevoeld. Gerry, hier nou niet meer over praten hoor. Echt niet. Dit is heel belangrijk. Hé, hey, maar wat gaat u dan doen? Een paar dingen natrekken, dat ga ik doen. Ja, nou goed, Mies, je hebt dat dus nagetrokken. Dat efficiencybureau is ook het bureau dat alle klussen opknapt voor het ADU. Zo so wat? Maar die man heeft dus eerst nog op het ADU gewerkt ook. Jawel, maar om dan maar bedenken te stellen dat hij allerlei informatie gaat doorspelen naar Rotterdam. Dat hij dus een soort spion is, zoals jij dat uitdrukt. Ach, meneer Van der Wallen, gebruik nu toch alsjeblieft uw verstand. U weet toch ook wel dat er in de raad van bestuur mensen zitten die uitgebreide contacten hebben met het ADU? Die hebben hem voorgedragen. En zo is hij erin gekomen. En het is heel duidelijk met welke bedoelingen. Denk jij dat ze bij het ADU op iets zinnen, op iets uit zijn? Die conditie in dat tijd, dat we redactioneel zelfstandig bleven... dat is ze nooit bevallen, dat weet u heel goed. En als ze van Kakenbeke de juiste informatie doorgespeeld krijgen... kunnen ze heel andere voorwaarden gaan stellen... en dat zullen ze doen ook, meneer Van der Wallen. Denkt u van niet? Het zou kunnen zijn dat hij achter zit. Je weet, hijstek en ik hebben, nou ja, een soort vete. Komt nog uit Indië en hij zit nu misschien als directeur van het ADU zijn kans schoon. Ja, het is niet onmogelijk. Het is wel beroerd zulke dingen te moeten vermoeden van wat toch eigenlijk je partner is. Het is een spion hoor, die kakenbeke. En nog een slechte ook. Hij heeft zichzelf verraden. Maar als wat jij nou zegt waar is, dan is het natuurlijk in al zover al te laat dat hij die informatie al heeft. En misschien al heeft doorgegeven. Nee, nee, nee, nee. Gedeeltelijk. Hij is nog lang niet klaar. U zegt toch zelf dat hij hier nog veertien dagen zou blijven? Als u nu meteen ontslaat, dan valt er nog een heleboel te redden. En bovendien, meneer Van der Wallen. Ik heb het geweten. En ik heb hem lang niet alles gezegd. En ik weet dat er meer zijn. Ja, ja, ja. Ja, maar, maar dat is dan toch eigenlijk... Ja. Nou ja, eh, Mies, hoe lot ik dat dan op met, met, met de raad van bestuur? Ik kan hem toch niet ontslaan? Ik heb toch een enkel bewijs. Meneer van der Wallen, wilt u dat ik hem persoonlijk zijn ogen uitkap? Ik doe het hoor, en dan moet hij wel weg, blind. <laughs> dat hoeft dat toch ook weer niet. Wat ik overigens niet begrijp, want als dat dan zo hoog is opgelopen tussen jullie... waarom ben je dan niet eerder naar me toegekomen? Uh, en en jonkind dan? Waarom heeft jonkind niks gedaan? Nou uh, ja, dat hoef ik ook eigenlijk niet te vragen. Volgens mij kunt u hem heel goed opslaan op grond van incontabilité d'humeur. Ik heb verschillende keren ernstig met hem overhoop gelegen... En stel nou dat ik vanmiddag naar u toegekomen ben om een ontslag aan te bieden? Als Kakenbeke niet verdwijnt? Ja, ja, ja, ja. ja. Huh. En de raad van bestuur kunt u toch meedelen dat u liever een ander efficiëntiebureau in de arm neemt... ...dan een bureau dat ook de ADU heeft gestroomlijnd? Het is toch ook comprometerend? Ja, Mies, dat zal ik zelf wel bepalen hoe ik dat zaak. Uh, ik zal erover nadenken wat ik de beste manier vind en uh, dan kun jij nu wel gaan. Goed, meneer Van der Wallen. Dank u wel voor dit gesprek. Zeg, Mies, weet jij of hier nog meer jubileumkranten liggen? Jongens, ze zijn op. Ze komen ze aan de lopende band aan de balie halen. Hmm. Straks worden ze bijgedrukt. God, wat een succes. Het is trouwens niet het enige. Heb jij gehoord van Kakenbeken? Wat? Het schijnt een reuze heibel geweest te zijn dat je die gehoord hebt. Van der Wallen heeft hem op staande voet ontslagen. Oh ja? Dat was verstandig van Van der Wallen. Zouden we nou iemand krijgen van een ander efficiëntiebureau? We zijn tenslotte nu maar half doorgelicht. Geen idee. Maar als je het mij vraagt, zal Van der Wallen dat zo lang mogelijk tegenhouden. Voor mijn part. Oh, nog bedankt voor die uitnodiging. Het is nu echt opgelost. Ik ga met Marie-Louise en Erik Janko met zijn zuster. Naar het personeelsfeest? Mm -hmm. oh, oh ja, ja, natuurlijk. Dat kan natuurlijk ook. Ik ben op de zetterij. Ja hoor. Je Koets. Juffrouw Koets. Hij is weg, hè? Wie? Nou, kakenbeken. Ja, het is geregeld. Pottenkijkers kunnen we hier niet gebruiken. Oh, uh, ik heb mijn excuses gemaakt hoor. <laughs> ik voel het zo gek, zoals helemaal niet kwaad. Trick is een heel intelligente vrouw. Jullie waren vast heel goede collega's. Oh, daar is wij. Sorry, Gerry. Die moet ik even over iets hebben. Ja hoor. God, Anton, ik moet je even iets zeggen. Dat hoofdartikel van jou gisteren. Uitmuntend. Nou ja, je waagt je natuurlijk aan een speculatie, hè? Nee, nee hoor. Ik denk dat je precies voorziet hoe het zich in het Midden-Oosten gaat ontwikkelen. Dank je, Mies. Uh, <coughs> jij hebt hem eruit gekregen, hè, Kakenbeke? Ik? Nee hoor, absoluut niet. Van der Wallen had er ineens genoeg van. Die kon hem ook niet luchtof zien. Ja. Zeg, uh, Mies, ben jij eigenlijk uh, vrij vanavond? Ik? Hoezo? Oh, waar je langskomen? Ja. En gezellig. Doe dat, Anton. Kom vanavond even langs. Staat je echt goed mis, die blouse? En leg dat vest nou op de achterbank. Geen gezicht, een vest op een blote blouse. Ik draag zo graag een vest. Maar ja, goed, als jij het zegt. Zeg, maar wat ik dus zei, ik, ik heb met paardenkoper geluncht. En hij vond het een goed idee als ik wat exposities deed. Zoals binnenkort Egyptische kunst in het gemeentemuseum. Leuk, hè? Ah, dat heb ik nou altijd gewild. Oh, gefeliciteerd, zeg. Enig voor je. Oh, kind, ik heb plannen. <laughs> zeg, maar wat vind jij nou? Ik zat te denken, hè? Zou ik eh, jongkind niet voorstellen dat Gerry nu de jeugdpagina maar helemaal overneemt? Maar ik heb er binnenkort toch geen tijd meer voor. Ja, nou, iets zegt. Dat is eigenlijk helemaal geen gek idee. Ja, Trix, dat moet je doen. Dat is fijn voor die jongen. Je kan het best aan hem overlaten. Ja, hè? Oh, daar is het koerhuis. ...zitten we nou eigenlijk allemaal rijnen achteren. Omdat op het laatste moment toch nog al die wethouders zijn gekomen. De hele gemeentebestuurders. Omdat oh. het wij achteruit Ach nou ja, vierde rij is toch nog wel behoorlijk. Oh, zeg. Zie je dat? Ken je die? Nou, nou dat is nou heistek van het ADU. Dag, meneer Heijstek. Zeg me eens. Ik sprak van de week Carrie Lagerveld. Hè? En kies uh, ik bij het ADU. Het schijnt toch echt zo te zijn dat daar nu tegen ons geageerd wordt. Hij stekt met name, heeft volgens Carrie op een vergadering gezegd... Zoals het bij de Bataafse gaat, kan echt niet langer. De Bataafse heeft geen levensvatbaarheid meer. Hallo, hallo. dat staat o, oh, ooit oh, oh, het begint dat, van de rommel. Dank u, zeer. <hums> <hums> Meneer de burgemeester, mevrouw, dames en heren. Het is vandaag 100 jaar geleden dat de eerste Bataafse courant van de persen woonde. En dat ik u allen heel Den Haag en omstreken hier mag begroeten stem tot diepe voldoening. Dat de belangstelling voor de 100-jarige Bataafse zo groot is, wijst daarop dat onze courant geen hulpbehoevende bejaarde dame is, Goed. maar in tegendeel bruist van leven. Gaan we dan naar... ...hoe dat mogelijk is bij een persorgaan dat nooit uit is geweest op de makkelijke successen van het commerciële... ...maar in tegendeel altijd op de pres heeft gestaan voor objectiviteit, integriteit en goede smaak... ...dan is daar, mijn de dames en heren toehoorders, maar één antwoord op van toepassing. De kracht van kwaliteit. Dit was het eerste deel van De Kracht van Kwaliteit. Een hoorspelfeuerton in zes delen, geschreven door Tom Vorstenbos. U hoorde Manol Alving als juffrouw Koets. Het die verhoogt als Soeterman, Jimmy Berghout, Hendrik van Lochem Slateres. Hein Boelen speelde Anton Kolderweij. Pieter Lutz, meneer Kakenbeke. Robert Sobels, meneer Jonkind. Jan Borkes, meneer Van der Wallen. Pollo Hamburger was Gerry Wigman. En Joke Reitsma Hagelen... Freule van Lamsveld. Technische realisatie Henk van der Steeg en Gerard van Yperen. De regie had Hero Muller. Kracht van kwaliteit. Een hoorspelfuiton in zes delen... geschreven door Tom Forstenbos... en geregisseerd door Hero Muller. Vandaag het tweede deel... meneer van der Wallen. Toen in 1870... het eerste nummer van de Bataafse Courant van de rode, konden de toenmalige staf en medewerkers niet vermoeden... dat wij ons nu in 1970 zouden beroemen op door de hen ingestelde journalistieke traditie. En naast de kracht van kwaliteit, dames en heren, die ik reeds eerder aanstipte, is het ook vooral de kracht van de traditie zelf, die dit honderd jaar bestaan heeft mogelijk gemaakt. De standvastigheid waarmee de Bataanse Courant in deze hoerige eeuw door twee wereldoorlogen heen de crisis, de wederopbouw, zich niet van de heeft laten brengen, maar rustig en vastberaden, haar eigen toon is trouw gebleven, is het fundament van haar welslagen. Mogen trouw aan deze traditie, en juist in een tijd nu dat begrip zelf van verschillende zijden wordt aangevochten, en de wil om te tonen wat een traditie nog van mag, bepalend zijn voor de gang die we ook in de toekomst zullen gaan. Ik dank Traditie. Misschien een leuk idee voor de jeugdpagina. Ik word niet goed van die Van der Wallen. <tie> zit je dan onder als jonge generatie? Ah, reactionair mannetje hoor, die directeur van ons. Zolang die er zit, verandert er niks. God, Jan Kees, wat wil je nou? Er is toch al wat veranderd? En wat dan? Ik word nou toch redacteur van de jeugdpagina. Die wordt echt nou heel anders hoor, traditie of geen traditie. Ja, ja, ja, ja, laat eens maar eens zien. Oh, komt jong kind. Dames en heren. Dames en heren. Den Haag viert feest. Een van haar meest eigen instituties is honderd jaar geworden. En het is misschien aardig ons af te vragen. waarom is de Bataafse courant zo typisch Haags? Want dat ze zo Haags is als Eline Vera en het Noord-Einde samen staat als een paal boven water. Zie je, nou kijk je weer onze kant over. Ik nou toch even met een zitten. Ik praat niet met hijstek, dat is een bloed. De hele familie heeft zich altijd de ploeptigheid onderscheiden. Dat heb ik je honderd keer uit de doek gevangen Sinds hijstek's vader in 1892... bij Nederlands Radbouds promotie heeft verhinderd ...door een roddelcampagne aan de heel Indië van op zijn kop heeft gestaan... ...heeft mijn familie zich radicaal van de hijstek's afgekeerd. 1892, hoe lang is dat geleden? 78 jaar. Deze hijstek is in Holland geboren, net als jij. En hij is nu als directeur van het ADU je zakelijke partner. Het is toch de mal dat je die oude wetens zo koppig in stand houdt. Het lijkt me ook niet goed voor het bedrijf. Hoe vond je mijn speech, Ida? Goed hoor, maar het was wel een en al traditie. Kun je die strijd bijna nog niet begraven, Sikkel? Zou zoveel plezieriger zijn ook voor jezelf. Wat weet je nou van die man af? Je kent hem nauwelijks. Oh God, hm? nou komt hij geloof ik zelf op ons af. Proficiat van de Wanne. Wel nou, van de Wanne, ook van harte. Ik wil u beiden nog even dag zeggen voordat ik terug ga naar Rotterdam. Aardig van u, meneer Heystek. Hoe is het met uw vrouw? Kon ze niet komen? Mijn vrouw moet zich een beetje ontzien op dit moment. Ik heb met veel genoegen naar je speech geluisterd, Van alle. Heel doordacht. Ik weet niet of ik het meent, Heystek. Maar even goed bedankt. Maar natuurlijk meen ik het. Het is een beginselverklaring. En als zodanig kun je er niet omheen. Dat je de realiteit mee uitkomt is een tweede, maar dat heb je waarschijnlijk ingecalculeerd. Hm? Anders is het ook niet doordacht, uiteraard. <laughs> en dan zou mijn compliment weinig te betekenen hebben. Precies wat ik al zei. Je compliment was diplomatiek, maar je meedert er geen woord van. Ach, zo'n speech. Het zegt van de Wallen vervelend dat jullie in de rode cijfers zitten. Er moet wat gebeuren, hoor. Bij ons zijn ze al een heel reddingsplan voor je aan het uitwerken. Daar ben je toch wel op de hoogte, hè? Het is me niets voor bekend. Maar dat is je kop in het zand steken, man. Wat heb je als voor politiek? Je zal er toch uit moeten komen. Uit de rode cijfers, bedoel ik. We zullen binnenkort echt een keer rond de tafel moeten gaan zitten. Met jou rond de tafel gaan zitten? Ja. Sorry, maar ik denk niet dat ik daar voorlopig tijd van heb. Wel, ja, doe maar flink houden, Don <laughs> Kom, even mijn chauffeur zien te vinden. Ik ga eens terug naar Rotterdam. Wat mevrouw. Zie Mevrouw, zierig vervolg van de avond. En meneer Heijstek, doe de goed aan uw vrouw. Dat zal ik zeker. Misschien dat we elkaar binnenkort weer eens moeten zien. En, en doe ook vooral de groeten aan uw dochter. Dag, meneer Heijstek. Nou? Wat heb ik je gezegd? Sikko, sikko, je bent dom. Let op mijn woorden. Je kunt van iemand man nog heel vervelende dingen verwachten. Heb jij uh, eigenlijk een meisje, Gerrie? Ja hoor, een paar. Maar die wilde niet meer hier naartoe. Een paar? <laughs> Uh, ga je niet trouwen. Ja, nou, voorlopig niet. Nee. Wij waarschijnlijk nooit. En misschien nog wel eens uh, met iemand samen gaan oh, trouwen? Progressief, hè? Nou, ik ben blij dat ik getrouwd ben. dus Dat is tenminste geregeld. Ja. Zeg, hey, hoeveelste kind wordt het nou waar je vrouw van in verwachting is? Derde, vierde? Nee, nee, nee. nee. Tweede. Tweede hoor. Oh. Zo bond ik we dan ook weer niet. Nee, kijk, hier is hij. Nog zo'n vadergek. Wie, wie bedoel je? Hendrik? Ja, Hendrik. is dus een poot, Hendrik. Weet je toch, hè, dat het een poot is? Ik kijk hem naar dansen met Jeannette. Het <laughs> je is een beetje gek op hem, Janet. Heb je het nooit gemerkt? Ja, volgens mij hoopt ze dat hij nog gaat veranderen. Waarom zeg je eigenlijk uh, poot? Nou, ik vind je niet goed dan dat ik dat zeg? Nee. Ik word ook wel anders nog mooi, Homoseksueel of zo. Nou, ja, bedoel er iets mee hoor. Weet ik nog zo net niet. Anders zeg je ook geen poot. Ja, het is niet zo progressief hè, om er wat op tegen te hebben. Ach. Dus jij zal er gewoon niet tegen zijn. Nou ja, ik eigenlijk ook niet hoor. Kijk. Juffrouw Koets Hij zit weer op er eentje. <laughs> het is echt een muurbloem voor jongens waar geweest, natuurlijk. Anton Kolderwijk kan zich er nu niet mee bemoeien, zijn vrouw is er. Een goed mens wel, juffrouw Koets. Weet je wat? Ik zal het gaan vragen. Om te dansen? Ga ah, jij dansen met Juffrouw Koets? Ja, dat doe je ze nooit. Oh nee, dan moet jij eens opletten, Juffrouw Koets. Mag ik deze dans van u? Oh, goed, Gerry. Ik weet niet eens wat voor dans het is. Fox wordt ik. hè? Ja. Nou, vooruit dan maar. Ik kan wel niks van hoor. Hoe eh, vond u de speech van meneer Van der Wallen een beetje star, hè? Vindt u niet? Oh, Gerry, ik heb hem zelf uitgetikt. En dan heb je af en toe best in om te roepen. Moet dat nou? <laughs> maar je moet het maar niet al te serieus nemen. Wat? Huh? Bedoelt u dat hij het niet meent? Of hij het meent, woord voor woord. Ik heb 15 jaar onder hem gewerkt. Dat is een secretaresse geweest, dus ik ken hem van haven tot gort. Maar, ach, weet je wat het is, Harry? Ja. Hij heeft het natuurlijk niet helemaal in de hand wat er op de redactie gebeurt. En we zijn er in het verleden helemaal niet slecht mee uitgekomen. Het is toch een uitstekende directeur. Ja, maar uh, als ik het nou met de jeugdpagina heel anders ga doen, want dat gaat echt gebeuren. Ja, fijn, ik heb het nou al gezegd op de redactie. Ik denk dat het helemaal niet zo slecht zou zijn voor de krant. Nee. En als je meneer Jonkind maar mee hebt, dan vecht die het wel weer uit met meneer Van der Wallen. Jevrouw goed. zeg nou eens eerlijk. Vindt u, uh, vindt u nou niet dat hij die, die hele krant een beetje zou moeten veranderen? De hele opzet. Ach, de hele krant. Ik kan me heel goed voorstellen Ren, dat jij dat vindt. Dat is je leeftijd. Hm. En dat is ook prima. Nou ja, een beetje voor een jonger. Ik zou het niet zo erg vinden. Ik zou nog niet precies weten hoe, maar ik begrijp wel wat je bedoelt. Ah. Maar als we maar onze stijl zouden kunnen handhaven, vind je niet? Mm -hmm. Het gaat toch altijd om het goede idee? Wie heeft nou het goede idee? Oh. Oh. Nee, dat nou sta ik toch op meteen. Nee, dat was mijn schuld, hoor. Zeg, ze, weet, weet u dat ik vroeger altijd dacht dat u ontzettend stijf was? Maar je bent helemaal niet stijf. Je vond me zeker een tut. Zeg eens niet aan een vond je mij een tut? Nou, een beetje. Nee, hoor. Nou, nee, dat nee, ben nee, nee, ik ook nee. best een beetje, hoor. Als het puntje bij het paaltje komt, dan ben ik het zeker. Hoewel. Soms ook weer helemaal niet, dat is nou het draaien. Ik begrijp me vaak zelf helemaal niks voor. Wilt u straks ook dansen bij de Dixieland Band? Dan kom ik u nog een keer halen. Nou, nee, nee. Ik geloof dat ik daar nu toch te tuttig voor ben. Maar als we nou straks een Engelse wals spelen, hè? Laten we die dan nog even doen. Dat is precies wat ik aan kan. Oké. Okay. Ik moet er altijd aan denken wat die huistek zei. Een heel reddingsplan. Wat zou hij bedoeld hebben? Ik durf er eigenlijk niet over te beginnen. Als voor thuis komt, heeft hij behoefte aan afleiding. Dan moet ik hem daarover niet als een kop zeuren. Ik geloof nooit dat hij het in zijn volle ernst tot zich heeft laten doordringen. Het was gewoon een dreigement. Aan de ene kant beschouwt hij die heistek als een vijand... maar aan de andere kant neemt hij zoiets dan weer veel te lichtvaardig op... Het is zijn trots, zijn hooghartigheid. Hij vindt het zo'n verschrikkelijke vent. Het is beneden mijn waardigheid om me daarover op te binden. Ja, ja. Maar het gaat niet goed op de krant. Moet je nou toch zien hoe Moe die eruit ziet. Hij is echt een stuk ouder geworden de laatste tijd. Kaarsrecht zat hij altijd. En nou zit hij in elkaar gedoken in zijn fortuin bij een oud mannetje. Is hij nou in slaap gevallen? Nee, hij zit in gedachten, hij is wakker. Nog thee, Siko? Of heb je liever een borreltje? Hmm? Uh, nee, nee, nee, ik moet niet drinken. Uh, uh, hebben de kinderen nog gebeld vandaag? Netje heeft gebeld. Ach, ja. Die komt zonder even langs met de kleintjes. Niets meer van Nico gehoord, zeker? Nick heeft ook gebeld. Hij gaat nou misschien toch weg uit die communie. Gaat hij toch weg? Weet je dat zeker? Nou, zeker weet ik het niet, maar... Ik krijg de indruk dat hij zich er toch niet meer zo senang voelt. Hij had het erover dat hij met iemand op reis wou en... Ja, dan trek ik zo mijn conclusies. Maar, maar toch, toch niet naar India, hoop ik. Om, om, omdat hij het daar laatst over had, weet je wel. Hij weet nog steeds niet wat hij nou eigenlijk wil. Hmm. Jonge mensen blijven tegenwoordig heel erg lang zoeken. En hij niet alleen trouwens, het stond laatst nog in de krant. Welke krant? <laughs> de patafsen natuurlijk. De jeugdpagina. Weet je dat die de laatste tijd heel interessant is? Nee, Er staan telkens heel aardige verschouwentjes in over wat er in jonge mensen omgaat. Hmm. Uh, die, die, uh, die zijn toch van die jongen, hè? Hoe, komen, hoe heet die ook weer? Uh, ja. uh, Gerry Wigman. Zijn naam staat er altijd onder. Wigman. Wichman. Nou, ik, zal er, ik zal er eens opletten, zeg. Ja. Heb, heb jij eigenlijk nog iets van die uh, hijstek gehoord? Ah, hijstek. Toevallig kregen we vandaag een brief die ongetwijfeld uit zijn koker komt. Bijzonder onhebbelijk. Iets over dat plan. Welk plan? Nou, dat weet je toch wel. Wat hij zei op de avond van het bal, dat hij een heel reddingsplan had voor de krant. Heeft hij dat gezegd? Nou, dat heb ik er niet uit begrepen. Dat zou van een impertinentie zijn. Dit was een sommatie tot overleg. Al onhebbelijk genoeg. Maar is het niet zo dat dat heel normaal is als je gefuseerd bent? Hoe gedeeltelijk ook? Ja, een sommatie is natuurlijk wat anders, maar. Was het niet gewoon een uitnodiging? Zie jij het niet een beetje te gekleurd? Hoe nou nou zeggen. Bij die administratiefusie heb ik me uiteindelijk weliswaar met grote tegenzin neergelegd. En dat ik de zelfstandigheid van de redactie als voorwaarde heb gesteld, zinden ze helemaal niet. Maar ze hebben het geaccepteerd. En juist nu het nog steeds niet goed gaat, is het zaak ze duidelijk te maken dat wij geen enkele inmenging van hun kan dulden. Maar dat kan toch alleen maar in overleg? Dat kan alleen door weigering van overleg. En er staat nergens geschreven dat wij verplicht zijn steeds maar weer verantwoording af te leggen. Uit die rode cijfers komen we heus wel, maar op onze manier, en dat kost even tijd... Alles zal heus alweer op zijn pootjes terechtkomen. Hem wil je echt niet even een borreltje voor het eten? Je knapt er altijd zo van. Nou, dan maar even. Geef er maar een oude. Zeg, zeg. Waar, uh, heb jij die krant nog waarin je dat gelezen hebt? Van die, uh, van die jonge uh, Wigman bedoel ik? Ik bewaar ze toch altijd. Hè? Ik zoek ze wel even op. Jan Kees, Goedemorgen, Goedemorgen, juffrouw Koets. Heeft u een prettig weekend gehad? Ja, ja, ik had alleen naar buiten gewild, maar met dat vreselijke weer. Hoe is het met je vrouw? Gaat alles goed? Nee, volgens mij wordt het een tienponder. <laughs> zeg, Van Koets, hoe vond u het zaterdags bijvoegsel? Ik vond de jeugdpagina weer erg leuk. Daar kijk ik tegenwoordig gewoon uit. En mijn stuk? Hoe vond u mijn stuk? Ik had toch ook iets in het bijvoegsel. Oh ja, wat was het ook weer? Hey, help eens. Uh, over de renovatie van Scheveningen. Oh ja, nou, ja, ik vond... Ik vond het leuk, maar ik had eigenlijk het gevoel dat het iets te weinig inging op de achtergrond. Op de EMS en Zwolsman en zo. Dat staat nou toch wel ter discussie. Goedemorgen. Ha, Hendrik. Het is hier koud, vinden jullie niet? Vinden jullie het hier niet koud? Ik zet de verwarming een beetje hoger. Gooi mijn stuk, Hendrik? Ja. Oh, over scheveningen. Zeg, kan jij nu meteen de kamerstukken doornemen over die motie van Van Mierlo? Jij vond het zeker niet goed, hè, mijn stuk. Omdat het niet onder binnenland viel, zeker. Maar de redactie van de bijlagen vond het wel goed. Zeg, Hendrik, heb jij dat hervormingsplan van Gerry gelezen dit weekend? Ja? Dat praatpapier, zoals hij het noemt? Vond ik helemaal niet gek. Zou je dat ook zeggen als Jonkind hier in de kamer was? Oh, maar ik ga er absoluut met Jonkind over praten. Hij moet het ook lezen. Kijk, Van der ballen dat is natuurlijk een ander verhaal. Treedt alles met voeten waar hij voor staat. De traditie is nergens, natuurlijk. Maar wat vond je ervan? Je zegt niks. Ja, god. Zoals hij het stelt is zo extreem. Bijvoorbeeld die democratisering van de redactie, dat kan hier natuurlijk nooit. Ik denk dat dat in Amsterdam niet eens kan. Ja, nee, nee. Natuurlijk niet, maar het gaat om de intentie. De intentie is goed en ik heb het met veel interesse gelezen. Jan Kees, jij moet het ook lezen. Hm? En dan vraag ik nog de reactie van Pijdenkoper en dan ga ik nog een aantal kopieën maken. Ja, maar wat is het dan precies? Een discussiepapier om eventueel tot een soort hervorming te komen. Een vernieuwing van de krant. Nou, wel met behoud van de stijl, hoor. Het is, zoals Hendrik zegt, hier en daar nog wat onbezonnen. Maar er zitten heel leuke ideeën in. En ik, ik vind het als aanzet voor een overleg helemaal niet zo gek. Het aardige is, hij begon er eigenlijk tegen mij over... omdat hij vond dat er hier iets veranderen moest. En nou heeft hij dit maar toch maar voor mekaar gekregen. Ik vind het knap. Hij heeft initiatief en het ontbreekt hem niet aan inzicht... Ja, ik, ik dacht in dat tijd meteen al, er zit iets bij bij die jongen. Ja, ja. Hij kan echt, ja, hij kan echt denken. Ja, een genie, hè, Gerry. Ja, ja, een genie. Dus Jan Kees, mm -hmm. als jij nou die stukken wil lezen over die motie van Van Mierlo. Ja hoor, oké. Okay. God. Dat is jaloers, hè. Hmm. Ik had het echt niet in de gaten dat ik Gerrie zo ophemelde, maar dat deed ik natuurlijk wel. Hé, wat akelig nou. Oh. Nou nee, ik vond het echt heel vervelend dat ik dat stuk over Scheveningen niet zo goed vond. Maar ja, ik heb ook geen zin om te gaan liegen, hoor. Dat heb ik hier nog nooit gedaan. Weet je wat ik het vond, Hendrik? Hmm. Mediocre, dat is het woord. Die jongen is heel mediocre, mis. Toch wel bruikbaar. Hij is in ieder geval accuraat. Niet iedereen kan een hoogvlieger zijn, Hendrik. En dat Gerrie iets bijzonders heeft. Nou ja, hoe vaak komt dat nou voor in de journalistiek? Kijk, jongkind, ik, euh, ik heb er nog eens over nagedacht, maar... met ze gaan praten, daar zie ik niks in. In de eerste plaats hebben ze in Rotterdam niet het minste benul van de huidige situatie. En in de tweede plaats is hij hijsteig natuurlijk gewoon te vader Jawel, meneer Van der Wallen. Maar u zei net zelf dat ze de Bataafse financiële in de tang hebben. Nou, die twee dingen kan ik niet met elkaar rijmen. Als iemand je financiële in de tang heeft, zal je toch op den duur wel met hem moeten praten. Op den duur, ja. Maar zo lang mogelijk uitstellen. En het gerucht? Welk gerucht? Nou, waar we het al eerder over gehad hebben dat ze in Rotterdam van plan zijn om de Bataaf zijn ochtendblad te maken. Ach man, dat is toch waanzin. Dat is, dat is toch onmogelijk, toch? Blijft het de ronde doen. Denk je nou eens even in. Twee landelijke ochtendbladen bestrijken de hele Markt. En daar zou je dan tegen gaan opboksen met een nieuw lokaal ochtendblad? Hoe halen ze het in hun hoofd? Dat kan ik me zelfs van een man als niet voorstellen. Ja... Hij zal er niet alleen de, de bataarsen de dag mee omdoen. Hij zou zichzelf en het adi eens toch mee op de nek leggen. En daar is je toch veel te uitgekookt voor. Nee, jongen, nee, nee, nee, nee. Doe me nou een plezier. Daar moet je maar niet meer over beginnen. Ik heb al uh, genoeg jedenbezonders. Tja, ja. Het kan natuurlijk zijn dat u gelijk hebt. Uh, nou ja, dat gerucht is nog helemaal uitgelekt. Ik, ik hoor dat via mevrouw Soeterman. En uh, inderdaad, die houdt nogal van overdrijven. Zeg die, uh, mevrouw Soeterman, nou je het er toch over hebt... Uh, die hebben wel de jeugdpagina aan die jonge Wigman gegeven. Maar bent u het daar nou mee eens? Hm? Ja, het, het, is, het is wel geen belangrijke, rubriek natuurlijk... maar je moet het natuurlijk ook weer niet onderschatten. Uh, nee, nee, nee, nee, dat doen we ook zeker niet. Uh, mevrouw Soeterman en ik houden de zaak nauwlettend in de gaten. Oh, zo erg nauwlettend kan dat anders niet zijn. Ik heb het de laatste week eens doorgekeken... maar wat die jongen meent allemaal te kunnen debiteren, ik vind het bij kans de taal, zeg... Zijn er al opzeggingen over? Hè? Nou zou ik helemaal maar kort en met mee maken. 40 brieven per week. Wat? 40 brieven per week? Krijgt hij erop? De jeugdpagina heeft nog nooit zoveel brieven gehad. Ja, Dat, dat kan me niet schelen. Dat vind ik in, in dit geval zeer onbelangrijk. Die jonge mensen hebben geen abonnement. Dat zijn hun ouders. En die vinden het vast even vervelend en irritant als ik. Het is gewoon ongedisciplineerd. Ik kan me hun bezwaren natuurlijk voorstellen, maar... toch vraag ik me wel eens af... Of wij niet te veel in, in een backwater zitten. Tijden veranderen, meneer Van der Wallen. Wat geeft het om juist in een tamelijk ongevaarlijke sector. eens dus iets uit te proberen? Het is niet ongevaarlijk. Dat zou ik ook wel willen, maar dat is niet zo. De jeugd is gevaarlijk op dit moment. Je merkt dat toch aan alles. Ik zie het legio voorbeelden om me heen. En juist als je die ideeën iets officieels gaat geven. door het in een krant als het onze. Wij zijn niet de eerste, de beste. We moeten absoluut iets blijven. iets blijven handhaven van, van, van, van. Ja, hoe, hoe, hoe, hoe zal ik het zeggen? Traditie. U weet, meneer Van der Wallen, ik ben zelf ook al een minstens een revolutionair, maar. Nou ja, ik zou er misschien nog eens over moeten denken. En toch ook nog eens wat explicieter met de redactie over hebben. Ja, misschien heeft u wel gelijk. Maar misschien neem ik het allemaal iets te licht op. Uh, ja? Oh, u bent in gesprek, neem ik kwalijk. Ik wou even de agenda met u doornemen, meneer Jonkind. Maar het kan ook dadelijk. Nee, hoe mies, nee, nee, nee, nee, nee, blijf jij ja, maar. Ik. Uh, nou, ik heb een zegje gezegd, ik stap op. Het kan dadelijk ook hoor, Het is helemaal geen punt. Nee, nee, nee, nee, we zijn klaar. Nou, jonkind, we hebben weer eens eventjes de puntjes op de i gezet, hè? Denk jij hier dan maar weer aan mis? Ik zal er nog eens over nadenken, dat beloof ik u. Dag, meneer van der Wallen. Hoe is het met uw vrouw? Blatend, zeg jonkind. Ik neem het je wel altijd kwalijk voor dat je mis van mijn dag gepakt, al die sukkels die ik daarna heb moeten omdragen nou Ja. Tot kijk! Nou, de agenda mis. Kom maar op. Huh? Wat is dat? Dat is nou wat ze tegenwoordig, meneer Jonkind, een praatpapier noemen. Praatpapier? Nee hoor, zonder dolle. Gerry Wigman heeft een paar ideeën op papier gezet. Hendrik en beide Koper hebben het al gelezen. Ik zelf ook. En we vonden het zo interessant dat we allemaal dachten dat u het ook eens zou moeten lezen. Wat voor ideeën? U moet niet schrikken, maar. Het gaat over de nieuwe koers voor de krant. En omdat wij het laatst zo'n beetje over de toekomst hadden. Ja, die, die, die Gerry Wigman, Ik had het net nog over met meneer Van der Wallen. Hij vindt die jongen bijna gevaarlijk. Dat verbaast me niks. En u toch zeker ook niet, meneer Jonkind. Ik bedoel van meneer Van der Wallen dan? Nee, u hoeft het nu nog niet door te lezen. Nee, nou ja, ik blader het alleen even door. Hè? Wat staat hier nou? Democratisering van de redactie. Het was toch gewoon een bespottelijke suggestie? Ja, ik weet het. U heeft gelijk. We hadden het eigenlijk even met Gerry moeten opnemen... en dat soort dingen er eerst uithalen. Het is hier en daar een beetje onbezonnen. Dat vinden wij ook. Maar ik was toch nogal enthousiast... en ik dacht, u leest er wel doorheen. Mij gaat het meer om de teneur. Ik moet zeggen, mis... die jonge Wigman bevalt me niet helemaal. Ik ben erg op je adviezen gesteld. Dat weet je, ik heb er ook vaak veel aan gehad. Maar laat je in dit geval niet een beetje te veel meeslepen... Maar u zei toch laatst zelf ook dat we moesten oppassen niet in een backwater terecht te komen. Ja, ja, aan de ene kant, maar aan de andere kant... een beetje voorzichtigheid is toch absoluut geboden. Die Gerry Wigman? nee, die heeft eigenlijk een onaangenaam soort ambitie. Vind je niet? Goed, hij slaat aan bij de jonge lezers, maar... er zit toch ook iets bij van een, nou ja, van, van een soort Robespierre. Ach, vindt u dat nou heus? Ik vind zijn ambitie niet zo onaangenaam, meneer Jongkind. Ik denk dat u zich daar een beetje in vergist. Hij is jong en hij is enorm bezig met de krant. Op een integere manier, dat weet ik zeker. Democratisering van de redactie. Spottelijk gewoon. Nou ja, ik, euh, ik zal het lezen en ik zal je morgen zeggen wat ik ervan vond. Het is heel stimulerend hoor. Daar zult u absoluut niet omheen kunnen. U zult het geboeid lezen. Maar één ding mis. Zorg er wel voor dat meneer Van der Wallen dit nooit van zijn leven onder ogen krijgt. Want je begrijpt, dan is er geen last. De agenda gaat. Ik vind die, die kroket nou niet helemaal je datsikkel. Maar het cabaret was leuk. Die van Lochem heeft echt echt spree, zeg, Want zo'n kapperijtekstrijd is er ook niet ieders werk. Zo zegt de Hagedorn, zou ze iets van hem moeten doen. Ik zou wel eens bellen. Ik vond anders die zinspeling op Miss Koes niet erg feintjes. Dat nam nou maar bij een laten rijmen op poets. Maar het volgende rijm was heel veel goeds en dat trok de zaak toch weer recht. Zeg Sikor, zouden we nog lang moeten blijven? Ik heb de indruk dat iedereen een beetje aangeschoten raakt. Het is tenslotte een feest van personeel, bedoel ik. Zeg, wie is ja. toch die dikke vrouw in die afgrijzelijke rode jurk? Oh, die man van de baal die ik. En die jonge man die steeds om ons heen brandt, toch? Wie? Oh, wacht. Ik ken hem, nooit ook weer. Uh, is dat niet iemand van Binnenland? Oh ja, ja. Jan Kees Berenkamp. Dag, meneer Berenkamp. <laughs> Ik zag het eerst niet. Amuseert u zich? Uh, is uw vrouw in de buurt? is wacht, verwachting. Dan. Dag, mevrouw, meneer Van der Wallen. Nee, nee, mijn vrouw, die is er niet. De baby die kan elk moment komen. Vond u het uh, leuk vanavond, het cabaret? Ja, ja, heel amusant. Dat nummer over juffrouw Koers vond ik geweldig. En ik vond die satire van Gerrit Wigman ook niet slecht. <laughs> Een beetje rauw, maar wel pittig. Ik hou daar niet van. Een scheldkanonade, doen ik dat. Niet echt spiritueel. Ja, meneer Van der Wallen, dat vind ik nou ook. Hoewel, u heeft ook gelijk, mevrouw Van der Wallen. Het is wel pittig, maar... Nee, nee, voor mij hoeft het toch niet. Ach, daar gaat juffel Koet. Juffrouw hallo. Hoe vond u het cabaret? Was u niet gekwetst? Oh, ik vond het enig. Ik heb al tegen Hendrik gezegd, je moet zelf een cabaret beginnen. Het is zo intelligent. En Gerry Wiergman, hoe vond u dat? Daar hebben mijn man en ik een kleine controverse over. En meneer Berenkamp houdt ergens het midden. Ik vind Gerry altijd zo integer, tegen, maar ironie is niet zijn sterkste punt. Oh, gelukkig. U bent het in elk geval met mij eens. Ik heb hem gecomplimenteerd... Bovendien vind ik zo'n stukjes altijd zo enig op de jeugdpagina. Ik lees ze elke week. Heeft u het praatpapier al gelezen, meneer Van der Wallen? Wat, papier, dat praatpapier? Dat is een papier om te praten, te vertellen. Ik bedoel eigenlijk, het is een, het is een idee voor een artikelenserie waarin de moderne vorm van discussiëren aan de orde wordt gesteld. En nou ja, we zijn er reuze druk over aan het praten. Nee, nee ik, heb het echt niet, nee, ik heb het helemaal niet gelezen. Ik heb het trouwens niet eens gehad, niet dat ik weet. Nou ja, het is allemaal nog in staat in maar als het zover is, dan krijgt u het. Het moet allemaal alleen nog een beetje uitkristalliseren. Kijk, kijk, kijk daar is Gerrie. Meneer Wegman, kom er eens even bij. Hallo. Getsch. Dag meneer Van der Wallen. Mevrouw, hier goed. Hé, hey. Jankees, okay, Kees. Hallo. Ik wou u even onder ogen spreken. <laughs> laten we even een glaasje halen aan de bar. Goed. Meneer Van der Wallen, u bent vast nog niet op de advertentieafdeling geweest. Ze hebben het daar zo enig versierd. Kom, laten we even gaan kijken. Oh, Jan Kees. Irene vroeg even naar je. Ze is daar ergens bij die kraampjes. Kijk even of je er kan vinden. Ja. Yeah. Oh, en Jan-Kees? zeggen? Hij mocht het toch niet weten? Je hoort er nog over van me. Ik vind het geen stijl. Ja, meneer Van der Wallen, zullen we gaan? Hé, hey, dag, meneer Jonkind. Hoe vond u het cabaret? Nou, ik ben een liefhebber, maar ik vond dit wel wat al te amateuristisch. Ja, zouden we er echt harder op moeten werken. Ja, dat vind ik hem nou ook. En dat gaat van Van Gerry Wichman... Dat kan toch eigenlijk helemaal niet? Ik dacht even dat het een parodie was op Jaap van der Merl, ja. Maar ja, Zo heeft hij het vast niet bedoeld. Nou ja, kritiek is gemakkelijk, de kunst is moeilijk. Uh, ik, ik vond het praatpapier van hem toch ook zo mal, zo onsamenhangend. Ja, ik weet niet hoe u erover denkt hoor. Nou, een paar suggesties geven me toch wat stof tot denken. Ja, kijk, de conclusies die die trekt over de organisatie van het drijfrein, ja, vind ik linkse utopie hoor. Maar aan de andere kant, het idee voor een nieuwe layout bijvoorbeeld. Wat strakker, wat zakelijker. en dan wat meer foto's aangepast aan de visuele behoeften van de tijd. Nou, daar valt over te praten. Um, dat we misschien wel eens te weinig aandacht besteden aan wat er speelt in de buurt. Ja, dat, dat kan ik eigenlijk niet ontkennen. Dus er gaat binnenkort wel wat veranderen. Hebt u uh, het daar al over gehad met meneer Van der Wallen? Nee, nee, dit is typisch iets voor intern redactioneel gebruik. Uh, zeg maar dat stuk van jou, Jan-Kees, dat je laatst had hè, over ja? de renovatie van Scheveningen. Ja. ja ik uh, ik vond het niet zo goed. ja, Ik heb het door laten gaan, maar de volgende keer moet je het er wel eerst met mij over hebben. Ja, dat heb je opgezet, ja. Maar Gerrie Wigman, dat vindt u dus eigenlijk wel wat, hè? Of, of vindt u het nou eigenlijk niks? Ach, moet ik het afwachten, hè? Maar ik vind die jongen wel integendeel. Dus, uh, u, u woont zelf ook zo'n beetje in uh, co communeverband, hè? Nee, nee, nee. Het nee. is geen echte communie, hoor. Ja, ja, maar toch met een aantal jonge mensen in één huis, hè? Dat, ja, wel. Ja, lijkt me echt gezellig. Hoe <laughs> de communicatie, hè? Ja. ja. Zeg, meneer Wigman, dan moet u eens uh, moest luisteren. Hè. Die, die um, hasjes, hè? Ja. Die, daar schreef u laatst een artikeltje over en het was eigenlijk nogal positief. Denkt u nou... Denk u nou echt dat het geen kwaad kan? Hm? Drinken is erger. Oh ja, ja. Ja, dat schreef u ook in dat artikeltje en Weet u wat ik ook zo goed vond? Iedere drankgebruiker is geen alcoholist... ...en iedere druggebruiker niet meteen verslaapt, hè? Zo heeft u toch gezegd? Ja. Ik, ik weet trouwens niet eens of Nico het eigenlijk doet, maar, maar Wat is nou uw indruk? In zo'n commune, hè? Daar nou, roken ze... Roken ze daar nou altijd? Uh, Harsh, bedoel ik. Ja, tegen mij zegt hij natuurlijk van niet. maar... Uh, uh, Amsterdam, uh, commune, dat, ja, dat zal wel gebroken worden, ja. En ho hoe, hoe vindt u het nou eigenlijk zelfs? Ik? <laughs> ik zal het niet verder vertellen hoor, ik beloof het u niet tegen mijn man, bedoel ik, die is daar nogal tegen. Ja. Huh. Hebt u er nou iets aan, hè? Voor uw creativiteit, voor uw schrijven? Ik doe het zelf niet. <laughs> kom, kom, kom. Ik ken het natuurlijk man. wel, maar. Kijk, ik heb eens een keer iets gelezen van Baudelaire. Weet u wel, Baudelaire, die, die ja. 19e-eeuwse Franse dichter, die ja. gebruikte ook Hars. Ah. En hij zei, wat het geeft met de ene hand, ja. neemt het weg met de andere. Want je fantasie wordt er wel door gestimuleerd. Mm -hmm. Maar ja, je bent eigenlijk te lui om er dan iets mee te doen. Dat is te gek, hè? Hey, Baudelaire, dat hij dat zei. Maar het is waar, hoor. Het is waar, ik heb het gecontroleerd. Ah, ja, dat is leuk. Had u dat nou op mijn in dat artikeltje gezet? Waarom heb u dat nou in al je geschreven? Nou. ja... Maar dan is het toch niet helemaal eerlijk, hè? Zo, want zo positief is dat eigenlijk niet. Ja, maar ik voel het beter van niet. Er zijn toch al zoveel vooroordelen. Ja, sorry, Gerrie, maar die, die zijn er dan toch niet helemaal ten onrechte. Als je me dat vertelt, dan trek ik toch mijn conclusies. Nou ja, ik, ik vind het wel goed hoor dat Nico's fantasie een beetje gestimuleerd wordt. Want kijk, hij kon zich soms zo vreselijk vervelen. Mm. En ja, dat hij er dan niks mee doet met die fantasie, bedoel ik, ja... Dat heeft dan misschien ook wel zijn goede kant. Hè? Dus eigenlijk, Gerry, is het niet zo gevaarlijk, hè? Af. Ach, Nee, nee. Tja. Ik zou het wel erg verdrietig vinden als u zijn studie niet afmaakt. Nou ja, meneer Wegman, ja. ik denk dat ik mijn man maar eens op zoek en dat we maar eens naar huis gaan. Dank u voor de informatie. En dat kunnen wij op korte termijn helaas niet honoreren. Punt. Hebt u dat, mevrouw Meijer? Nou verder met vriendelijke groeten. en dan. En al, ja, een van der Wallen. Hallo van der Wallen. Hashtag hier. Zeg, we moeten nou toch eens een keer rond de tafel gaan zitten, want die rode cijfers, daar moet nou echt iets aan gebeuren. Ja, dat schreef je al, Heijstek. en uh, je hebt een antwoord gekregen. Ach, je van mij, dit is privé, wacht je even buiten. Uh, wat zeg je? Nee, dit is tegen mijn secretaresse. Maar man, je kan dat toch niet op de lange baan blijven schuiven? Gebruik er toch je verstand. Laten we het daar nou eens gewoon amptie-comité over hebben. We hebben al een plan en ik wil weten wat jij daarvan vindt. Um, plan, hè? Ja, ja. Je wilt uh, zeker een ochtendblad van ons maken. Dit is uiteraard een grap, hijstek, want hoewel ik er niet veel verdusie in heb, zo stom zal het, zal het wel niet zijn. Het is helemaal niet stom. Het valt me van je mee dat je erop komt. Ja, ja, ja, ja, ja. Twee landelijke ochtendbladen hebben heel Den Haag en jij wilt dat we daar tegenop gaan concurreren. Nee, hijstek, nee, nee, nee, zo stom ben je niet. Je zou je er zelf enorm de das bij omdoen. Neem je agenda dan nou bij en prik een dag in de volgende week. We moeten gewoon een keer de koe bij de oren spachen. moment, ik zal zo aan je vol tegemoet komen. Het spijt me, hijstek, ik zit vol. De hele volgende week zit vol. Uh, weet je wat? Ik laat je terugbellen om een afspraak te maken. Ja, maar dan toch niet over twee maanden of zo. Wel op korte termijn. Op korte termijn, ja. Goedemiddag, hij sterk. Uh, Van der Wallen. Zeg, Van der Wallen, hoor eens even. Stuk schooien. Ja, Trees, laat nou Jan Kees Berenkamp maar komen. Hij wilde iets, uh, iets laten lezen. Dat is nogal discreet, geloof ik. Dus uh, laat hem maar binnenkomen. Dag, meneer Van der Vallen. Ja, uh, ga even zitten, Birkhoff. Je iets aan te lezen, hè? Um, ja. Dank u. Ik, uh, ik dacht eigenlijk dat u het misschien al gelezen had. Ik heb niks gelezen. Wat doe je, geheimzinnig, man? Wat is er eigenlijk... Wat, wat, wat is er aan de hand? Ja, dat, dat komt... Uh, ik zit er eigenlijk verschrikkelijk mee in. Uh, er, er, er circuleert namelijk een papier op de redactie met uh, allerhande voorstellen om uh, de krant te reorganiseren. Uh, maar u hebt dat dus niet gelezen. Dat vind ik vreemd. Ja, want u mag dat toch wel weten, vind ik. Um, eigenlijk geloof ik dat ze, dat ze niet willen dat u erachter komt. Hoe weet jij dat uh, dan? Is dat met zoveel woorden gezegd? Ja, nee. Ja, ja eigenlijk wel. Maar... ja, okay. Ik vond dat ik het u moest laten zien. Er staan namelijk bepaalde dingen in dat als, als die hier werkelijk hun beslag krijgen... ...nou dan spijt het mij wel, maar dan denk ik er toch over om van de Bataafse te vertrekken. Dan gaan wij gewoon te ver. Democratisering van de redactie bijvoorbeeld. Hey, ik heb gezegd, ja. we hebben al een soort democratisering, toch? De, de dagelijkse redactievergadering. Maar ja, dat gaat er niet ver genoeg. Hij wil ook verder gaan op, op het vlak van de besluitvorming. Nee, hey, hey, nee, hey, hey. nee. wie is hij? Gerry Wigman. Gerry Wichman? Jerry Wichman. Ja. Ja, hij heeft het papier opgesteld. Ja, nou loopt de hele redactie ermee weg. Gewoon irritant. Een wonderkind vinden ze het geloof ik een genie. Nou, je moet zelf maar eens kijken of hij die ideeën nou zo goed vindt als iedereen ze vindt. Lijkt mij voor het grootste gedeelte modieuze onzin. Hm. Nou, ik vind het op zijn zachtst gezegd nogal eigenaardig dat ik het op deze manier in de handen moet krijgen. Ik vind het niet erg sympathiek, zou ik zo zeggen. Ja, maar hoe moet ik het dan doen? Ik heb echt het gevoel dat iedereen op dit moment aan het doordraven is. En iemand moet toch zijn verstand gebruiken? Nou, omdat u mij het gevoel gaf... Uh, op de avond van het personeelsfeest dat u ook niet alles voor zoete koek slinkt... wat, uh, wat Gerry Wigman bedenkt, ja, dacht ja, ik... Dat, ja, ja, uh, ja, ja, nee. Ja, ja die Gerry Wigman. Ja, oké, okay, ik kan het me voorstellen. Ja. Goed, Berenkamp. Ik zal het lezen. Kun je nu wel gaan? Ja. ja. Um, dank u wel, meneer Van der Wellen. Uh, o oh ja, hmm? het, het zou wel vervelend zijn... als de anderen wisten dat het uh, van mij komt... Ik zou het erg prettig vinden als u daar dan niet over zou moeten praten. Ja, dat is begrijpelijk. Dat spreekt vanzelf, Berenkamp. Goedemiddag. Ja, dank u wel. Dag, meneer Van der Wallen. Zo erg als vanavond heb ik hem eigenlijk nog nooit gezien. Ik durf het hem nou niet te zeggen, want het is overduidelijk dat hij ergens mee zit. Als dat er dan ook nog eens bij komt. Zal ik morgen naar Amsterdam gaan? Proberen het Nico uit zijn hoofd te praten? Ach, onzin. Hij luistert toch niet naar me. Wat dat betreft is hij hetzelfde als Sikko. Tja. Dat heb ik dan van mijn leven gemaakt. Ik ben een oude vrouw aan het worden... waar niemand naar luistert. En die in er eentje kan zitten mokken... tot ze een hond Bah, depressief. Ik ben depressief aan het worden... terwijl ik me altijd zo heb voorgenomen. Nee. Ik weet het opeens heel zeker. Ik ga iets doen. Ik ga morgen naar Amsterdam... en ik zal het hem uit zijn hoofd praten. Hij moet doen wat ik zeg. Eerst die studie afmaken... En dan gaat hij daarna voor mijn part zeven jaar naar India. Tja. Alleen zal je zien dat hij dan depressief wordt. En heeft hij ook de puf voor die studie niet meer. Ik moet iets verzinnen. Wacht, als ik, nou, als ik nou eens met een voorstel kom. Nico, als jij eerst die studie afmaakt... dan zet ik... Hoeveel zal ik geven? Uh, twintig. Nee, dat is te veel. Tien. Nee, nee. Vijftienduizend uh, gulden zet ik dan op je vast. Ja, prachtig. Goed idee, dat doe ik. Alleen die jonge mensen van vandaag geven niet om geld. Antimaterialistisch zijn ze. Anders ga je ook niet naar India. Nico ook, ook antimaterialistisch. Tenminste, dat zegt hij. Maar is hij het ook? Want hij doet dan nou natuurlijk wel reuze hip. Maar dat is ook mode. En ik ken hem, wat geld betreft, is hij natuurlijk wel de zoon van zijn vader. Ja, ik doe het. Ik doe het en het lukt vast. Ik voel dat het lukt. Eh, daar knap ik nou echt van op. Ik neem een sherry. Jij eh, ook een sherry, Sikko? Ja. Sikko, hoor je me. Zeg, Sarida. Mm -hmm. Jong kind. Had toch gelijk. Ze willen daar een krant van maken. Wat? Wie? De, de, de ADU? Willen ze van de Bataafse een ochtend kan? Ah, nou, dat is toch sportelijk, Weet je het zeker? Maar ik weet het niet zeker, maar ik had Heystek al de telefoon vandaag. En die sprak het in elk geval niet tegen. Maar als jij met argumenten komt, Sikko, en jouw argumenten deugen... dan kan je er toch uit zijn hoofd praten. Ik heb ineens zo het gevoel... van niet. Ik begin opeens te begrijpen dat Heystek waarschijnlijk de Bataafse wil gebruiken... Als wapen is een concurrentieslag met de grootste landelijke ochtendkant. Maar dat is toch niet reëel? Dat lijkt me ook niet erg intelligent. Ja, maar dat doet allemaal niks ter zaken. Want hij is wat dat betreft een beetje getikt. Die heeft dat als een idee fix in zijn hoofd. Dat is een hobby van hem. Hoor eens, Sikko, Jij moet dat niet toelaten. Ja, ja, ja, ja. Makkelijk praten. Nee, nee, nee, nee. Jij moet iets verzinnen, anders word je depressief. Hm? Kun je nou niet... Uh... Ja, kun je de, de, de abonnees niet alarmeren? Een actie, ja Iedereen voert tegenwoordig acties. Uh, iets, uh, nou, hoe noemen ze dat? Uh, Ludieks, eventueel. Ja, lieve dat toch? Ja, nee, nee, nee. Goed, ik geef het door, het is niet zo zinnig. Ik sloeg een beetje op hol. Uh, maar Cirkel, echt, je moet niet bij de pakken neer gaan zitten. We, weet je wat je moet doen? Een voorstel? Je moet me gewoon met een tegenvoorstel komen. Ja, goed, en wat zou dat dan moeten zijn? Ja, nou ja, dat weet ik ook niet. Daar zou je over moeten denken, maar... Er zijn toch op het ogenblik op de krant mensen met ideeën. Het zijn toch allemaal mensen met niveau van kwaliteit. Als jullie bij elkaar gaan Weet Jongkind niks? Nee. De spijker op zijn kop. Jongkind weet niks. En een extra bijlage, hè? Iets met kleur. Ach, er is toch zoveel te verzinnen. Ja, en wat denk je dat dat kost? Dat zou de ADU dan zelf moeten betalen. Ja, maar de Bataafse is een goede avond, kan het moet kunnen dat die blijft bestaan. Het gaat natuurlijk gewoon alleen maar om het goede idee. Een voorstel, Sikko. Luister je naar me? Laat je, laat je het nou wel tot je doordringen. Een tegenvoorstel, hoor je me? Er zit nog niet zo afwezig te kijken. Sikko, wat heb ik nou gezegd? Sorry, we, we, we, we, vroeg je wat... Zie je nou, je luistert niet naar me. Je hebt helemaal niet gehoord wat ik zei. Je moet het tot je laten doordringen. Ik weet zeker dat ik gelijk ja, heb. Ja, ja, ja. Een tegenvoorstel, ja. Maar hij had toch op zijn minst een redactievergadering kunnen beleggen. Heb jij nog een jongen, Hendrik? Ja, graag. Theo. Theo, een jongen in de Vils. Kom mee, Het is autoritair, ja, zoals hij het afhandelt. Eigenlijk niks voor een jong kind. Want hij is anders zo besluiteloos als de ziekte. Nou, het wel. Maar het is natuurlijk ook omdat hij doodsbang is. Want voor Van der Wallen... Ah, dank je. Ja, uiteraard, ja. Bedankt. Proost, Gerry. Proost. Nou, kan ik het voorlopig wel vergeten dat er iets van komt. Als Van der Wallen niet op de hoogte wordt gesteld, dan gebeurt er niks. Ik ben bang dat je gelijk hebt. Die punten die jij naar voren brengt, zijn precies al die punten die Van der Wallen nooit van zou willen horen. Zelfs Mies is heel pessimistisch. Hmm. Zijn, ze Zijn ze nog iets anders, Juffrouw Koets, over wat Jonkind gezegd had? Nee, alleen wat je al weet. Oh. In deze omstandigheden, nu de krant in de rode cijfers zit en het ADU van de Wallen klem probeert te zetten, hmm, is het absoluut uitgesloten dat hij een dergelijke reorganisatie zou willen doorvoeren. Ik kan wel janken, weet je dat? Hmm. Ik heb er zo in geloofd, en al dat werk dat ik erin gestoken heb. Reuze rot voor je hoor, Gerry. Ach, misschien komt er later nog eens wat van. Hé, hey, Gerry, Hendrik, kunnen jullie wat drinken? Nee, ik ga naar huis. Komt Theo, nog een randje. hier. Geen mij maar een jonge ijs. Heb je wat, Gerry? Uh, je draait dus een doen? Je weet toch wat Jonkind besloten heeft? Of heeft, heeft Mies hier niks gezegd? Ja, van dat uh, fantastische praatpapier? Dat dat niet doorgespeeld wordt, dat vond ik wel, nou schrijven. Ja, dat, is... dat was toch een complete slag in de lucht? Je moet er zo denken, dan krijg je geen gezolebieter ook, want dat had je vastgekregen. Volgens mij had hij je eruit gewerkt. Ik nee. heb de laatste tijd wel eens het gevoel dat jij dat niet erg zou vinden, Jan Kees. Nee, ik? Hoezo? Ik ben wel wat aardig voor je geweest, Ja. De rondopmerking zeg. Nou, Jan Kees, nu doe je wel een beetje hypocriet. Hypocriet? Ik? Ja, dat zeg jij, Hendrik? Ik weet niet wat je bedoelt. Jij bent Gerry erg aardig, hè, geloof ik. En Gerrie heeft ook niks, hoor, die homofiele. hè? Huh? Huh? Nee hoor, Hendrik. Misschien wordt het er wel eens wat tussen jullie. Zeg Jan Kees, ga een eindje verderop staan, wil je? Oh, meneer Wigman wil eens even vertellen wat ik moet doen. Reuze democratisch hoor, maar als puntje bij paaltje komt zo autoritair als Willem III. Weet jij wat jij bent? Een opportunistische klootzak. Het dat je niet heeft gesproken. Het wonderkind het heeft weer eens iets fantastisch gezegd. Weet je dat je mij toch hier zit, joh? Je moet eens dus ophouden een je er zo in te likken bij iedereen. Moet je een over je horen? Komt dan helemaal omdat je slijmt en omdat je een hele vervelende uitslover bent? Wacht, Harry dicht, man? Ja, Harry, hij is gewoon jaloers. Wat jaloers? Zeker op hem zeker? Ja. Kom, stel niks voor. Hij zegt dat ik opportunistisch ben, maar zelf is hij nog veel erger. We weten toch allemaal hey, hoe hij de jeugdpagina in handen heeft gekregen? Gewoon, Trik zoetemand eruit gewerkt. En dat gaat hij met iedereen doen als hij de kans krijgt. Let maar eens op mijn woorden. Ja. Ja. Maar hij krijgt de kans niet. Ik heb zin om jou een enorme klap voor je kop te geven, weet je dat? Dat moet je het proberen, slaap Dan kun je morgen niet meer lopen, jij. Ah, oh god, nou wat was een kruk. Jan Kees, Jan Kees. Ach, laat toch liggen. Fascist. Zeg, vader Lindje, rode je rot. Ik geef jou een opzal, dan opzalder niet er bij je schil van raakt, joh. De Berenkant, telefoon voor de wat? Uw vrouw meneer, ze moet bevallen meteen uit. Ik moet niet me ook. Theo! De schrijf het even op voor me, ja. Ja, vrouw. Ik de moet de de Denk niet aan de klootzak dat je er zo van af bent. Ja, Harry Wigman. Die klap, je je te goed. Wat daar zo courant? Ik wil meneer van der Wallen met hashtag van de ADU. Oeh, een ogenblikje meneer hashtag, ik verbind u door. Ja, zeg het maar, heisdek. Van der Wallen, wat maak je me nou? Dat, dat vernieuwingsplan van je meteen aan de grote klok gehangen. Iedereen had het al gelezen, behalve ik. Krijg ik dat vanmorgen zo nonchalant even toegespeeld... alsof het om een pond suiker gaat. Is dat zo? Nou, dan spijt me wel, kerel. Al mij heeft dat niet gelegen. De post is op één dag de deur uitgegaan. Maar wat moet dat nou? We zouden rond de tafel gaan zitten en dan krijg ik dit. Dat was niet de afspraak. Je kan niet zeggen dat het niet goed in elkaar zit, heisdek. Ik ben er zelfs nogal tevreden over... Om een van je eigen lieveringsuitdrukkingen te gebruiken. Het lijkt me redelijk doordacht. Ik vind het niet goed. De directie raadt op terwijl mijn weg en daarom ben je natuurlijk zo tevreden. Maar ik vond het niet goed. Het moet veel rigorueuzer. Je bedoelt dat je je gedwarsboomt voelt in je plan om er een ochtendblad van te maken, hey, sterk, niet waar? Dat is immers een stokpaardje van je. Neem niet kwalijk dat ik het zo zeg? Je bent niet helemaal goed bij je hoofd in dat opzicht. Moet je niet doen, kerel? Je moet je niet laten meeslepen door je hobby. Als je maar niet denkt dat je het haalt hoor. met die bataafste van je. Jongen, die krant is op van na dood. Ik denk dat dat wel meevalt, heijstek. Dat plan deugt. Ik heb het altijd al gezegd. We moeten op onze eigen manier aan de rode cijfers komen en dit wordt onze manier, heijstek. Ik ja. Van der Wallen! Zeg, van, de, van der Wallen, luister dan ook, kerel! Wacht maar, ventje. Jij zult nog een zware pijp roken. Ik heb hem volledig schaakmat gezet, jong kind. Ik moet zeggen, ik had het niet gedacht, maar ik heb gewonnen. De enige voorstander van dat plan om er een ochtendblad van te maken, blijkt nu wel degelijk hijstig zelf te zijn. Hij staat alleen. Wel, uh, het is misschien nog wat voorbarig, maar toch wel een kleine felicitatie, maar. Wilt u misschien iets drinken, meneer Van der Wallen? Nee, nee, nee. Niks drinken, jongen. Nee, nee. We moeten het hoofd nu koeler houden dan ooit. Ik heb de redactie al een paar punten verteld van uw nieuwe opzet. Tja, het aardige is dat iedereen eigenlijk meteen enthousiast was. Ja, dat komt. U zult het misschien vreemd vinden. Iedereen heeft al een poos in diezelfde richting gedacht... O oh ja? Hé, hey, dat is toevallig. Ja, vooral dat er een nieuwe layout moest komen. Maar ook uh, meer foto's met het oog op de visuele behoeften van de tijd. En meer aandacht voor wat er speelt in de buurt. Ja, wij zaten daar hier op de redactie ook al vlakbij. Ja, u zult het misschien niet geloven, maar weet u dat er een papier was opgesteld door iemand van de redactie, een jonge man. met het oog op een eventuele koerswijziging van de krant. waar al die punten stuk voor stuk naar voren gebracht werden? Uh, Gerry Wichman, weet u wel? Uh, de redacteur van de jeugdpagina. U was niet zo erg over hem te spreken. Hé, dat is dan bizar. Als dat zo is, dan heeft hij echt als die jonge Wichman. Uh, uh, uh, apropos, uh, uh, jongkind. Die jong op binnenland, hè? weet je wat hij net die baby heeft gekregen? Jan Kees Berenkamp. Wat is dat eigenlijk? Lijkt me toch een uiterst middelmatig type. Moet die eigenlijk niet weg? Is toch geen niveau... Uh, ik krijg altijd een soort lichte als ik hem zie. Tja, cijven kan hij niet. Dat is waar. Ik heb hem er laatst nog over onderhouden. Maar om hem nou maar meteen zijn concept te geven, gaat dat niet een beetje ver. Toch maar doen. Die jongen hoort hier niet. Hij heeft geen kwaliteit. Dit was het tweede deel.